Het is donderdagavond 8 augustus 2013 en dit is de achtste uitzending van Indigo Revolution Radio net niet live. En Joost, we zitten nog steeds in de komkommertijd, uh... maar dat maakt ons helemaal geen ene donder uit. Je moet er nog wat voor zitten maken, Mac. Ja. Is, uh, we kunnen wel uh, we klagen, maar uh, die show moet gevuld. En die show die is gevuld, die dat kan ik al is. wel zeggen. En uh, vandaag beginnen we met goed nieuws. Vorige week hadden we een itemje over de, de mantelbavianen. Ja! En die waren helemaal verslag. slag. Door die, door die, door die Drentse. Eh, door die, grote de Pilleren. Door het moenen van die. Uh... De, de Drentse Broekenzakker. Ja, ja, ja, ja. En uh, die, die apen zaten in de boom. Maar de Broekenzakker is ge, gearresteerd? Schijnbaar, want ik heb een uh, clipje van het nos kanaal Ik heb het niet zelf geklipt. Ik komt van het NOS-site af, deze. Ja. En het begon ermee van: Mantelwafianen zijn we weer normaal. Dat, dat is fijn. En uh, ik zal het even laten horen. ...dat het grootste gedeelte van de 112 mantelbavianen... ...in een hoekje van hun verblijf en een ander deel zat in een boom. De dieren deden niets, terwijl ze gewoonlijk erg actief zijn en op de grond leven. Waarom de apen zich een week lang zo gedroegen is niet duidelijk. In het verleden gebeurde dit ook al eens. En ook toen is nooit een verklaring gevonden voor het gedrag. Dat is een journaal, hè? Journalisme, journaal. Maar ze hebben geen verklaring en die hebben wij wel. Nee, wij hebben, maar dat is onderzoeksjournalistiek. Maar, ik... maar het, het goede nieuws is dan, die apen zijn dus na een week, na een week zijn ze nu weer de oude. Ja. Dus waarschijnlijk is het inderdaad, onze theorie klopt, dat er gewoon één keer, misschien is die man één keer geweest. en daarna doet het niet elke dag. Of, dan ik, ze, we, of ze wennen eraan. Daar moet ik tegen inbrengen. Dat, uh, Je kan er ook aan wennen. Natuurlijk. Het is al vier keer eerder gebeurd in, in de Dieren en Emmen. Zoals we vorige week ook al melden. En uh, toen is het ook ongeveer iedere keer na een dag of zes, zeven. Was het weer klaar? Dan worden die apen weer rustig. Dus dat is elke keer zo. Ja, maar alleen... alleen vorige keer trok moeite de conclusie. Alleen in het dierenpark Emmen. Ja. In, in Toronto. Het is of niet hier in oude hand. Nergens. Toen is ik weet het is, niet het is de... een paar keer gebeurd in de wereld. Een keer op acht of zo is bekend. En daarvan was het nu vier of vijf keer nou een Emmen. Dat zegt genoeg over Drenthe dan. Dus dat zijn, die broekenzakken <laughs> daar zitten we redelijk goed. Maar toch geen zakken. Luistert, heb je luistert, nee, luistert niemand uit Drenthe. Hebben we nog negatieve reacties vorige week uit Drenthe gehad? Ja, ze wilden een staatsgreep gaan houden, maar... De trend Dus ik kan wel een eigen leger op gaan richten. Dat is misschien verstandig, want ik word tijd. Oh ja. Maar ik ben blij dat die apen weer... Uh, ik, ben, op... ik, ben, ik, ben, ik ben zielsgelukkig. Voor die apen dan, hè? Maar je kunt je ook afvragen... Wat een mysterie opgelost is, ja. Je kunt tegenwoordig als aap, want deze hele wereld is ingebouwd in rollen, hè? Ja. Maar allemaal een rol spelen, je bent buschauffeur of je bent bankdirecteur, je bent... Maar er zijn ook zielen uh, die zijn aap. Dus je bent een baviaan. Ja. Maar je kunt als baviaan kun dus niet meer permitteren om gewoon te denken van, joh, ik neem een weekje af. Ik ga een weekje in de boom zitten. Ja, misschien als het wel vakantie. Ja, dat kan toch? Dat dat ze toch is dat van, we gaan even een week geen aapje zijn. We gaan een in de kolonie, boom Dat is wel een Nou, tegenwoordig is wel wat netter en die dieren daar. Maar die, die kolonie in Drenthe, die heb ik ook gewoon gedacht. Nou, joh de scheid, We zitten hier 52 weken per jaar. We zitten hier een onze blote, grote, rode kont <laughs> aan het publiek te laten zien. Grappig te doen, banaantjes te pellen. En als je in die boom zit, dan, dan, dan, dan kan het er ook je billetjes bedekken zijn. Dat ze gewoon zeggen van maar, ja, even geen rode kont. Maar het was vorige week ook uh, heel heet. Misschien dat ze gewoon uh, met die rode reet niet voor niks is. Dat het gewoon verbrand is. Die verbrand. En dat ze daarom in de boom gaan zitten? Dat op de blaren zitten. Niet op de bladen, maar op de bladen. <laughs> maar in ieder geval, ze zijn weer uh, normaal. Ja. We hoeven ons geen zorgen meer te maken. wakker dier kan uh, zich uh, bij andere zaken van houden. Met de uh, plofkipjes. Uh... Precies. Nou, is, uh, sowieso is dit een bijzondere week, mee, Want uh, de apen die, uh, die zijn weer rustig. Maar uh, ik moet jou uh, feliciteren. Nou, dankjewel. Beetje ook bij mij. Um, ja, ik kan hele flauwe dingen zeggen, maar zou ik niet doen. nou ik heb eigenlijk geen idee. We hebben net, het is nu 8 augustus, en we hebben vier dagen geleden, dus tussen deze show en de vorige in, is de, de verjaardag-geboortedag van Osama Bin Laden geweest. Zeg je? 4 <laughs> augustus. Is dat een feestdag? Nou, dat altijd, die, die al uh, wel, ja, uh, dat is al in die Al-Qaeda-kringen wordt het natuurlijk wel... Ja, dat is wel een grote... En uh, ik moet je eigenlijk... Uh, 4 augustus. Omdat we, ik, ik spreek je waarschijnlijk pas weer bij de volgende show. Dus ik moet je ook nog een oh, keer feliciteren. Ja, ik, ik snap het dan denk ik. Ja, ik moet je nog een keer feliciteren. Jee. Want, eh, uh, uh, 11 augustus, dat is zondag. Mm -hmm. Dan bestaat Al-Qaeda 25 jaar. Zo lang al. Opgericht 11 augustus 1988. Zegt The Book of Knowledge. Ja, eerder toch al, want is dat toch die. Uh, 25 jaar. Ze zijn toch opgericht toen, uh, toen de Russen daar waren? Nee, nee, nee. Dat was Al-Qaeda. Dat was toch eerder? Ze ja, ja dat ze een andere naam. Ze zijn opgericht toen, uh, toen Amerika een basis oprichtte in Saudi-Arabië. Dat was voor, voor de, voor, voor de Irakoorlog oorlog, toen zei die oude Bush. En toen, toen was Osama bin Laden. In Saudi-Arabië? Ja, dat was Osama bin Laden die woonde in Saudi-Arabië. En die was zo boos, die zei: uh, Geen Amerikanen hier aan het land. De basis, Al-Qaeda. En toen zijn ze begonnen met die treunen. Uh, Timothy McVeigh, weet je hoe jammer. ja, ja, ja. Al die fucking bombers. Dus, maar, maar dat is wel interessant, want het is namelijk ook toevallig, toevallig, bestaat toevalligheid, de nee. week waarin het terreur. Uh, ja, ik zit net te denken, 4 augustus of zondag dan toch? Dat was afgelopen zondag. Ja. En aankomende zondag is Al-Qaeda 11 augustus 25 jaar. Dus we zitten gewoon op dit moment, ja jongens, we moeten het even uitzetten. We zitten, je kunt ze niet kwalijk nemen. We zitten in een, in een feestweekje van Al-Qaeda. Ja, dat was ook wel duidelijk te merken ook. Alles. Okay, je kon het nieuws niet aanzetten of er zat weer een of andere uh, expert. En ik doe even uh, tussen aanhalingstekentjes, hoe noem je het? expert die dan een um, expert was op het gebied van terrorisme en bla bla Zullen we gewoon uh, een crap clip erin gooien? Nou ik had even een dingetje voordat ik je crapclip. Dat is over uh, wat we opvullen namelijk, want je zegt uh, al die expertjes. Ja. Yeah. Heb je ook deze week gehoord dat, dat Al-Qaeda een nieuwe bom heeft? Een nieuw soort bom? We hadden vroeger de, de, de schoenenbommen. He, die man die een bom in zijn schoen had. Ja. We hadden de onderbroekenbommen, ja. die, sto die, die ging op Schiphol in die richting van Schiphol. -huis. Ja, die kwam van uh, ja. onderbroeken onderboekenbommen. Maar daarom mag jij nou tegenwoordig je schoentjes uittrekken als je door de douane moet. Ja, je mag het. je riempje afdoen. Ja, Dat is alleen in Amerika zo, hè? Ja, maar dat is nou wat nieuws. Nee, ik heb in Griekenland ook. Ah. Ik ben in Griekenland heb ik uh, zo goed als bijna butt naked geslip. Oh, Lekker ja, dan. Maar je hebt nou wat nieuws. En het wordt steeds lastiger, hè? Want was jij nou van plan om binnenkort te gaan vliegen. Nee, niet, niet op korte termijn. Nou, maak die plan ook niet. Want ik denk dat onmogelijk... Kijk, op een gegeven moment had je dus de, de, de schoenenbommen. En dan moest je je schoenen uittrekken. Nou, je had de onderbroekenbommen. Je hoeft je onderbroek nog niet uit te trekken, maar... Je de, de, de... Ze scannen wel je aars. Ze scannen je aars. <laughs> je had de waterbommen. He, dan mag je geen flesje ja, dan ja, dan komen dat... meenemen in het vliegtuig of een potje gel. Overal komen die, die, die, die consequenties. He? Er is iemand die... die... Maar, maar Alkaida heeft nou wat nieuws. Ik ben heel erg benieuwd. Alkaida heeft nou een vloeistof waar ze je kleren mee wassen? dus dan was je de kleren mee je broek en je trui en dan is in je broek en je trui zijn gewoon bollen. Dus Amerika, Amerika, heeft het ontdekt. Ze kleren, we... Je doet je kleren wassen in een wasmachine met ja ik weet niet of het was is, maar je drinkt ze nog wel in een bepaalde explosieve. Moeten ze dan moet je, je moet dus nat aan of ja, zijn ze gewoon nee, nee, weer dus, droog? Je doet gewoon als, als dat dan valt op als je met een nat ding aan. Nee nou, gewoon droog. Dus okay. er zit er een soort troep in in je vezels van je kleding. En dan ben je dus eigenlijk gewoon één grote wandelende bom. En hoe gaat die af dan? Ja, dat weten ze niet precies. Want Amerika heeft ontdekt dat Al-Qaeda die bom heeft. Maar ze weten nog niet precies hoe het werkt en wat het allemaal is. Alleen ze zeggen... Kleren zijn nou dus ook bommen. Dus ik ben bang... Aan de andere kant... Als je, je kunt op Schiphol, kun je toch... Uh, uh, als je op Schiphol afscheid neemt ja. van mensen... Dan kun je ze door de duane zien gaan, toch? Ja, ehm... Uh, weet ik even niet. Volgens mij, volgens mij kun je ze nog van een afstandje gaan door de douane. ja. ja. Nou ja, dan stel ik voor, als, als, ik ga ervan uit dat binnenkort je geen kleding meer aan mag in een vliegtuig. Wat dat is gevaarlijk want hoe controleer je of kleding met bommenspul geïmpregneerd is? Nou, daar zullen ze wel weer een nieuw apparaat voor vinden, gok ik. Ja, of, wat ik hoop, is dat je echt gewoon letterlijk butt naked <lacht> dat vliegtuig in moet. Want dan is het leuk misschien om binnenkort een keer naar Schiphol te gaan. <lacht> en gewoon even gaan, fictief te gaan zwaaien naar iemand. Daarom Piet, daarom de tante Louis. <lacht> Mick, de mooie vrouwtjes. Ja. Die moeten ook. Ja maar Kijk, tuurlijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je hebt dan een mooie vrouw lopen. En dan loopt er een bejaard echtpaar achter. Er is altijd wel iemand die een goed plan met dit soort, soort, soort cynische dooddoeners omzeep had, Mick. <laughs> Hoe vaak loop je niet op Schiphol, dan zie je die oude bejaard ook. Maar dan zie je dat ene vrouwtje en dan je, oh. Of zo'n blije, blije bejaarde gay. Ja, maar dan ga je er niet achteraan. Dan ga je er niet eens aan kijken. Ja, maar als je dan dat mooie vrouwtje voor... Nee, want je moet bewust naar de douane doorlopen en zo zwaaien. En dan kun je ze zien staan. Ja. Maar als, als je, dus, dus ja, je, je pakt misschien wat collateral, collateral damage mee. Ja, maar dan moet je maar gewoon dat uh, erbij nemen. Maar, maar, maar, maar feit blijft dus dat al inventief als ze zijn. Dan hebben ze nou weer eens nieuws? Wij kunnen voordat ik niet meer met mijn kleding in een, in een vliegtuig. Dat wordt echt te triest voor horen. <laughs> als ik geld op gaf, ik een paar miljoen had, had, ik een vliegtuig gekocht. Had ik nou Naked Airlines begonnen? Ja. Dat gaat in de markt. Nou ja, sommige stewardessen. Hé, hey, mogen ook een aan, hè. Dat is wel. Kan weer. Ook van Al-Qaeda hè. Maar goed, deze, deze, deze Al-Qaeda feestweek. die heeft inderdaad wel wat weer gebracht. Ja, dat is uh, <laughs> 25 jaar Al-Qaeda. Ja, dat vermelden ze nergens in die clipjes erbij, dat kan ik heel veel zeggen hoor. Nee, maar. maar, maar, maar. Ik vind het bijna dat ze het recht hebben om nou. Maar dit verklaart wel een hoop van mij. Een bomaanslag hier. Uh, een dreigingstreurtje daar. Ik vind dat ze wel uh, ja, wat aandacht mogen. Ja, ja, ja. Ook, ook wel een keer Dat is ook knap. Ook weer een keer geslagen worden. En, hoe en mis... je van in 25, ik wist niet eens dat ze 25 jaar waren, maar uh, voor 2001 had nog niemand ervan gehoord. Ja, net voor uh, de aanslagen. Ja. Dan werd er gezegd van Al-Qaeda, dat is een organisatie die. Gaan de is CIA's voor 2001 al wel redelijk kennen? <laughs> ja, database. <laughs> ja. Maar goed, uh, we hadden dus terreurdreiging. We kunnen er nu omheen. Ik heb, uh, van nieuwsuur gisteren heb ik twee clipjes. En er wordt een en dan uitgelegd over de situatie. Nou ja, uitleggen. Nou, als, uh, laat maar eens horen. Uh. Westerse regeringen nemen het zeker voor het onzekere en willen dat hun landgenoten vertrekken uit Jemen. Ook de Nederlandse regering roept Nederlanders op om meteen weg te gaan. De Amerikanen namen hierin vandaag het voortaal. Volgens de Amerikanen is het dreigingsniveau op het Arabisch schiereiland Uitzonderlijk hoog. Uitzonderlijk oh, bijna hoog. al het ambassadepersoneel gaat weg uit Jemen. Bijna meteen al. na de Amerikaanse ja. oproep verlaten buitenlanders de hoofdstad Sana'a. Niet alleen Nederlanders en Amerikanen moeten vertrekken, ook alle Britten gaan weg uit het land. Ja, ook alle kutbritten britten weer hoor. Wij gaan weg uit het land en wie gaan er ook gelijk weer weg? Hoeveel landen zijn er op de wereld? Hoeveel landen hebben daar een ambassade? De hele wereld gaat weg, wordt verteld. Maar dat is Amerika, Engeland en wij. En, en, en uh, een ander clipje wat ik niet uh, geklipt heb, dat spreekt vandaag over Noorwegen. Dat er vier landen weg zijn. Want die, al, al die andere landen die hebben zoiets van we doen niet mee ofzo. Af en toe misschien al slimmer door een hele arke zeik. Ja. Daar beginnen wij niet aan. Allemaal te maken met een mogelijke terroristische aanval. Mogelijk Sloot-Amerika daarom Mogelijk tientallen ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De dreiging zou van deze man komen, Ayman al-Zawahri. Hier rechts naast oh, de, de, de, de eerste de man, de man van al Qaeda Is hij de nummer 1 ja, binnen Al-Qaida. Slecht die... netjes uit. Uh, de... Veiligheidsdiensten zouden gesprekken van hem hebben onderschept. Daarin zou hij contact hebben met de voorman van de jemenitische tak van al Qaeda, Al-Wahishi. Al-Wahishi al al zou zo'n opdracht hebben gekregen. Zal je het ook Noord of zo hè? Hij leeft die Marlboro man nog. Oh. Wie? Die uh, Marlboro man, die had je dood. Die was een keer heel groot bij die, uh... Uh, die... Nee, die hebben ze dood. Die is de Marlboro. Uh, ja, hoe heet hij? Ja, dat is ook zo'n zo gevaarlijke naam. Nou, ja, Moekta El Moekta. Moekta El nee, die was een, paar, een maand, twee maanden geleden, denk ik. Hebben ze die al omgelegd? Was hij in één keer weer met een drone omgelegd? Maar toen bleek dat hij al drie keer eerder was vermoord ofzo. Dus ik denk dat ze die niet al even hebben laten liggen. Dat is het jammer van die elkaar, jongens. Je kan ze nooit echt leren kennen. Ja, nee. Misschien net een beetje een band met ze krijgen dan. Ik denk dat hij misschien over een paar maanden weer terugkomt als ze weer in Noord-Afrika iets gaan doen. En ja, dat, je, dat de mensen vergeten zijn dat, vergeten dat, die, uh, dat hij dood was, weet je wel. Oh? Dat doen ze al vaker. Grote aanslag te plegen op 4 augustus. Ja, was... hier, ik wil er niet te veel doorheen maar 4 augustus, hè? Daar ja, is het de... constant over. 4 augustus was er dus gepland een aanval. Ja? Maar dat is dus precies dan. De... 4 augustus is de verjaardag van de Beladen. Vertellen het niet bij, dat was wel handiger geweest voor de propaganda, toch? Toen dachten wij van inderdaad, man. Oh, daar gaan ze weer. Nu denkt iedereen, ja, waarom 4 augustus? Nou, Had je een reden. Ja? Twee dagen geleden, maar volgens de Amerikanen is de dreiging er nog steeds. En die lijkt voornamelijk uit Jemen te komen. In Washington, correspondent Wouter Zwart. Wouter, de oh, nou nou Verenigde Staten wijzen dus echt met een beschuldigende vinger naar Jemen. Trekken al hun mensen terug. Is er in Jemen al gereageerd op die actie van de Amerikanen? Uh, ja, die reacties die zijn eigenlijk niet positief. Uh, de bevolking hey, van de hoofdstad Sanaa is vandaag doodsbang. Maar is niet waarom. bang zeggen ze door de dreigende terreur, maar wel uh, bang door de... Amerikaanse drones die yeah. al de hele dag boven over de stad hangen, dreigend, brommend. Mensen zijn boos, mensen zijn bang dat die drones die vandaag ook al doelen elders in Jemen hebben aangevallen, dat die nu ook doelen in de hoofdstad zullen gaan uh, beschieten. Dat is nooit eerder uh, voorgekomen. Ook de regering van Jemen uh, is niet blij vandaag, die noemen het ja, lichtelijk over. En zoals we al eerder verteld hebben in deze show, hè, dat, dat, dat wil ik nog een keer benadrukken. Dat... In Nederland, misschien overal wel, wordt altijd zo'n beetje een romantisch beeld van drones gegeven. Als er kleine kleine, zo groot als een arend, die een beetje daar rondvliegen met een iPad. Maar de drones, dat zijn gewoon echt gevechtsvliegtuigen. Dat zijn complete volwassen, net zo groot als een gevechtsvliegtuig. Predator drones. Ja, die mensen in die stad lopen, dus constant op gunpoint. Ja, maar toen uitgelegd, want ik dacht ook dat beeld erbij, weet je wel. Romantische beeld, dat is helemaal ingepeperd, van een droontje. Maar een drone is gewoon echt, gewoon echt letterlijk een straaljager zonder piloot. Ze zeggen ook heel vaak in het NOS-journaal, zeggen ze erbij, dat is ook irritant, dan zeggen ze een drone aanval, dat is een onbemand vliegtuigje. Vliegtuigje? Vliegtuigje. vliegtuigje. Ik altijd vliegtuig. maar ik zoek de beelden maar zelf eens op, uh, er staat een, uh, van, van vrij recent staat er ergens op YouTube, kan je hem zeker vinden, er staat over de eerste drone, die geland is op een vliegdekschip. Als je dat intuipt, dan krijg je gang en dan krijg je dat beeld, en dan zie je gewoon dat het gewoon een volwassen gevechtsvliegtuig is. Het is echt niet, niet een, een prus dingetje wat, wat een nou, kogelje afschiet. Nee, maar die mensen zijn hartstikke bang. Ja, logisch, want iedere seconde kan, kan die drone beginnen te, te schieten. En die kijkt ze nou? Maar we krijgen dus wat expert antwoord. Even dat er nu uit zo'n paniek zoveel mensen worden geëvacueerd. Ze zeggen, ja, speel je daarmee de tegenstander ook niet een beetje in de kaart? Maak je daarvoor geen knieval voor uh, de vijand? Um, en um, eigenlijk zegt de, de overheid vandaag in de verklaring... we hebben de situatie behoorlijk onder controle juist. Het uh, gaat verder, ik vind het duidelijk. Alles onder controle, ik weet niet waar ze het druk over maken. Wouter, de Amerikaanse president Obama heeft de afgelopen jaren gezegd dat Al-Qaeda ernstig verzwakt is. Hoe valt het er reinen met dat hoge dreigingsniveau nu? Ja, leg uit. Ja, kijk, ja, steeds meer mensen zich hier in Amerika ook beginnen af te vragen hoe zo'n. Verzwakt Al-Qaeda als blijkbaar de nummer 1 van de organisatie ergens verscholen, diep in Pakistan contact kan hebben met de nummer 2 van de organisatie, duizenden kilometers verderop ergens verscholen. Zomaar kunnen ze dat, hè? Zomaar. Ja, het is... leven ook echt in de midden hè? Ongelooflijk, hè? Dan hebben ze dus een duif, ja. en die, die, die, die vliegt al die duizenden kilometers en <laughs> die zegt: hé, hey, Al-Zawahiri. Ja. Van Afghanistan en Jemen. Allemaal kleine briefjes, en, en, en soms moet je dus een heel groot verhaal vertellen. Dan moet je wel 57 duiven. Ja. Met, met briefjes ze hebben ook van hele rare teksten ja. is moeilijk hoor Ja, ja dus... niet te doen in Jemen hoezo noem je dat uh, verzwakt hoezo noem je het verzwakt als uh, de hele regio uh, van het Schiereiland momenteel al dagen in paniek is hoezo noem je het Verzwakt dat de afgelopen weken uh, gevangenissen in verschillende landen zijn aangevallen. In Irak, in Libië, ook in Syrië. Uh, waarbij honderden terroristen zijn uh, bevrijd. Honderden. Oh, mensen van al Qaeda. Zo verzwakt. Dus er zijn mensen die zich langzaam beginnen af te vragen. Ja, is die uh, antiterreur diplomatiek, die methode van Obama met zijn drones wel zo succesvol? Dankjewel, Wouter in Washington DC. En zo meteen spreekt... Ja, die is heel succesvol. <sus> want die maakt namelijk nou dat wij weer op het nieuws... ...de hele avond zitten te kijken en zitten te denken... ...ja, we moeten die klootzakken bombarderen... ...schieten, schieten, schieten. Ja. Er wordt we weer een mooi oorlogsfundament gelegd. Ja, want eerlijk gezegd weet je wel... Uh, wij in Nederland... ...als wij nu al... Uh, ...ja, dat komt zo in het verhaal hoor... ...als sinds 2010 of 2011... ...constant drones boven je hoofd hebben. Constant uh, hoor je weer ergens... Uh, ...in Arnhem is uh, weer een droneaanval geweest... ...en hebben ze een discotheek op opgehaald... Amsterdam een bruiloft, opgeblazen. Ja, want er liep waarschijnlijk één terrorist rond. Die lopen daar ook. Er lopen ook allemaal Joegoslaven en weet ik wat. Allemaal maffia. Dat kan zomaar. Zo maar. maar. het stomme is dat ik... Dat maar ik... zou jij dan niet kwaad worden? Zou je dan niet... Uh, ik zou van, Ik zou, pleurt, ik, ik, ik zou de, de dood aan al die fuckers willen. Ja, toch? Maar het rare is dat ik van de week hoorde dat in Iran... Er was iemand die op de radio die in Iran geweest was. En daar vroegen ze van... Uh, over de, de, de anti-Amerikaanse stemming. Ja. En die man die zei, ik heb met Iranese gepraat. Ja. En die zeggen dan, boos op Amerika? Dat zijn ze ook niet. We zijn gek op Amerika. Ja. Alle spulletjes die we hebben, alle, alle dingetjes die we hier hebben. We zijn net als ieder ander land, want Iran is namelijk net zoals ieder ander land. Gewoon mensen die een iPodje willen. Net die, Burger King hebben ze. Net Burger Kingetje ja. Ja, ik heb het gehoord, ja. En, uh, en, en, en ze, willen, ze willen een leuke film kijken samen met ons. Ja. Het zijn ook gewoon net zoals wij mensen, weet je wel. Ja, maar ze worden afgeschilderd als een stelletje Als monsters. Mensen in jurken. Ik heb keu... echt veel mensen die, die, die, die tegen me gezegd hebben dat ze nooit naar Iran zouden willen. Ja. Want Mick, Iran was tot voor 60, 87, 80 jaar geleden tot Iran bekend als Persië. Het land van duizenden en een nachten, ja. en alles prokies, dat was het mooiste land van de wereld. Ja. En daar, daar wonen nou monsters die alleen maar op ons, als wij, als wij er als, als westerse heen gaan Mick, schieten ze ons op het vliegveld van Teheran. Schieten ons wel terug vliegveld Jemen was ook ooit een mooi land. Jemen. Nog steeds, daar halen ze de kat vandaan, hoe heet dat? Die drugs, was op koude. Ja, die koude kou dingetjes. Schanalen kat. is en zo allemaal ja. eten. Ja. Kat, Jemen is de grootste producent van kat. Nou, we hebben waarschijnlijk de reden waarom Jemen. Ja, even kijken. Ik heb nog een tweede stukje uit de nieuwsuur van gisteren. Dan geloof ik dat er weer een andere expert aanschuift, nog eventjes. Die het ook nog even gaat vertellen aan ons. Jemen. In één week tijd is het dreigingsniveau bijna per dag bijgesteld met een beperkt. Oh, hier is het timmermandje? Dus timmermandje tegen een uitzonderlijk hoog. Frans, Fransie, Fransie, zit in deze clip. Frans, ik kan 48 talen timmermans. Ja. Een algerieneenheid je in Jemen, oefent voor de Westerse camera's de strijd tegen Al Qaeda. Jemen laat graag zien dat het de terroristen wel aankomen. De hele wereld, de Westen, van Amerika graag goed houden. Die is eigenlijk altijd wel heel goed geweest. Um, ze krijgen ook vrij veel steun uit, uh, uit Washington. Economisch. Dit is, ik krijg zo'n ongelooflijk treurig zielig beeld van me. Stel je voor, leuk, even een fictieve situatie. Nee, niet fictief. Zoals we net stelden. Je leeft in een land. Ja. Waar al jarenlang de drones boven je kop vliegen. De vijand vliegt letterlijk met gunpoint over je heen. En je moet maar hopen dat hij niet schiet. Ja. Ja? En in plaats van terugvechten, wat die mensen nou doen. Is heel erg hard laten zien aan al die drones met die cameraatjes. Dat ze Al-Qaeda-mensen willen doodschieten. Ja, om de best doen. De best doen. Want ja. dat zou ik ook doen, Mick. Als, als, ze, als ze mij bedreigen... Yo, ik mag je echt heel graag. Maar, maar ik zou toch... Als, als, als het jij of ik is... Ja. Dan ga je eraan, maat. <lacht> en als dan de, de, de terroristen binnenkwamen... Zou ik graag zien... Dat ze zien... Dat ik jou ja, pijn heb. Gewoon met, met het geweer zo op, op de hoofd. Ja, gaan. want dan denken ze... Joosje, je Yoshi is een goede vent. Die dromen noemen maar niet. Wat zien je, Die jemenieten? Die lopen allemaal de hele dag alleen maar... Als er een drone overkomt, dan gaan ze, gaan ze andere Arabisch uitziende mensen schoppen. Ja, het is echt een trieste situatie hier. zit in deze clip, als ik het goed heb. Spreekt hij in het Nederlands of spreekt hij in van zijn andere talen die allemaal zo vloeiend spreekt? Ja, volgens mij in het Nederlands is het. Uh, enzovoorts. Het is voor je op. van man. Jemen te verhelpen, maar met name sinds, uh, sinds 9-11 dat die band veel inniger geworden is. Maar buiten de hoofdstad is er in Jemen een andere werkelijkheid. Daar kan Al-Qaeda ja, zich vrij zijn. bewegen een nieuwe aanslagen voorbereiden. <lacht> This visit Vorige week was president Haji nog te gast in het Witte Huis. En dat maakt de regeringen thuis niet direct populair op. Nee. Zeker de Amerikaanse dronaanvallen zetten kwaad bloed. We moeten niet vergeten dat vallen altijd bijna altijd. Burgerslachtoffers bij, ja. onschuldige mensen, ook vrouwen en kinderen. Dat is niet per ongeluk, hè? Ja, dat is natuurlijk iets wat de gemiddelde Jemeniet, die in de buurt van zo'n droneaanval verblijft, niet erg aangenaam vindt. De gemiddelde Jemeniet, die de, in de buurt van zo'n droneaanval verblijft, niet erg aangenaam vindt. De gemiddelde Jemeniet. Dus hoe, hoe godverdomme politiek kan je zijn? De gemiddelde Jemeniet genomen. De gemiddelde ja, Jemeniet. Dat betekent dat er dus ook heel veel Jemenieten zijn. Die het verschrikkelijk vindt. Maar je moet wel in de buurt wonen. Joost, als jij een oom hebt in, uh, in, ik hoop het niet voor je, in Drenthe. Nee. En ze dronen uh, Dren Drenthe. Dan, yeah. dan, ben jij dan, de, dan, dan ben jij niet in de buurt. Dus dat zou niet, mij niet zo heel veel interesseren. Maar als ze mijn oom in Oostenbeek bombarderen, ja. dan kom ik dichtbij. Dan wel. Dan kan je misschien uh, nucleaire... Dan vind ik het misschien wel niet zo heel erg leuk. <laughs> ja. Wat een gewul. Er zijn in Jemen veel drone aanvallen. Maar die van vandaag werden de Amerikanen officieel bevestigd. Uh, wat ik daaruit opmaak, en volg dat, volgt dat ja, is goed, denk ik dat ze veel vaker voorkomen. Wat het nu in het nieuws komt, gisteren of vanochtend, is omdat er een hele geslaagde aanval geweest is. Een geslaagde! Is. Ja, vier belangrijke leden van al qaeda zouden... hey, hoe weten ze dat dan? Vier belangrijke leden zijn. Dat zegt die drone of zo dan. Ik vraag me altijd al. Hoe, hoe ziet een drone van kilometers in de lucht? A ...aan een gemiddelde Jemen niet... ...of dat een Al-Qaeda lid is... Dat is heel simpel. ...hebben die een andere kleding aan of zo? Dat is heel simpel. Ze dus ziet er anders uit dan een gemiddelde Jemen niet. Er zit inderdaad, zoals jij zegt, een cameraatje in die drone. Ja. En uh, dat cameraatje dat komt op een monedontje recht uit... ...bij president Obama... ...en zijn CIA-vriendjes. Uh, en die bepalen, denk ik, inderdaad... ...gewoon puur op gevoel... ...of jij een belangrijke Al-Qaeda... ...maar die hebben het script geschreven. Dus ze weten... Hé, hey, Mickey is geen belangrijke Al-Qaeda voor ja, is... Dus jouw ziet neem ik, jij hoeft je geen zorgen te maken. Als ik dus naast je loop dan kan het zijn dat je de loopt. Datzelfde met een piloot die zelfmoord pleegt, dan ben je ook de loopt als je in een vliegtuig zit. Als je toevallig naast een belangrijk lid van Al-Qaeda loopt, dan weet je waarschijnlijk niet. Ja, maar ja, ja precies. Die niet, weet ook niet precies. Die weet niet als je... jij hier op de markt loopt. Dan weet je toch ook niet of, uh, weet ik veel, Jantje daar, die daar staat schoenen te verkopen, een uh, terrorist is? En als je daar net staat en er komt een drone aan. Als, als je dus 25 meter na staat, dan ga je ook. Natuurlijk. Het is niet zo dat, dat, dat, dat je, weet je wel, het romantische beeld wat je erin zet. Weet je wel, dat, dat is het niet. Een droneaanval is gewoon een dikke vette uh, aanslag. Ja, gewoon gaan is gewoon een raket. Ja, een raketaanval. Dat is het uh, in feite. Ja. Dat vertellen ze er niet bij, maar. Het zijn. Maar er zijn waarschijnlijk zoveel andere aanvallen die. Uh, half of helemaal uh, mislukken, daar horen we natuurlijk nog iets van. Ja. En dat, dat wordt de regering kwaad is Ja, ja, ja maar, de regering geeft de Amerikanen de vrijheid, stelt zijn luchtruim ter beschikking om uh, dit te doen. Oh, ja, uh, Als ik Jemen niet was, zou ik het waarschijnlijk ook zo zien. Waarschijnlijk. De Amerikanen en de Britten verlaten wet. Jemen nu. Maar volgens Aart is Jemen oh. al lang heel gevaarlijk voor buitenlanders. Ik ben er vaker geweest met studenten in het kader van een studentenuitwisseling. En uh, als wij dan uh, buiten SANA, buiten de hoofdstad overgaan, moesten we altijd met uh, uh, militaire escorten de stad uit. En werden ook voortdurend begeleid door de militaire escorten, totdat we weer terug waren in de hoofdstad. En dan heb ik het over vier, vijf jaar geleden. Maar de stad zelf, de hoofdstad, is veilig? Die was veilig. Want we weten, het uh, is geur gelot, uh, dat Judith Spiegel is overkomen. Ja. En, uh, die ontvoerd is in Sanna. Ik Sana. ben Bouden <laughs> ja, Ik ben Judith Spiegel. En uh, wij zijn ontvoerd hier in Nederland. Dus. Uh, Dit ont... is echt grappig. Ongelooflijk. Toch? En het is gewoon voor de tweede keer ontvoerd. Uit. Maar ze hebben dus niet dezelfde anteloos? Maar ook niet uitleggen, uit. ook niet uitleggen van wat er aan de hand is, helemaal niks. Ze zijn nog steeds ontvoerd. Maar dat is gewoon interessant, dat hebben we vandaag gelezen. Uh, we hebben net gehoord. Alle, alle, alle Engelsen, Britten en Nederlanders gaan het landen. Ja. Behalve uiteraard Judith Spiegel en de en Boudewijn Weeren. Uh, die gaan niet weg. Ja. Ja. Die gaan niet weg, want die kennen niet weg. Maar uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken en, en Dick Schoof... ...dat is de coördinator terrorismebestrijding in Nederland... Mm -hmm. ...die heeft laten weten van, joh, we gaan wel allemaal weg. Ja. Maar, even goed nieuws voor Judith Spiegel... Als je toevallig deze podcast kan ontvangen. Judith is een trouwluisteraar. We hebben goed nieuws. Was een trouwluisteraar, want we hebben de dood verklaard. Een paar uitzendingen geleden. Toen de deadline van tien dagen. Hij begreep dat ze ongelijk Maar waarschijnlijk de... leeft ze nog. We we... Zich ze zegt niet dat ze misschien dood is. Ze zegt echt, ze is ontvoerd. Judith, er is goed nieuws. geen twijfel. Misschien zijn we voorbarig geweest om haar dood te verklaren. Ook al gaan we allemaal weg. En lijkt het alsof je in de steek laten. De... <grijg> Dik Schoof zegt dat de onderhandelingen over je vrijheid. ...nog altijd gewoon doorgaan. Ho, maar ze is niet met terroristen. Ja, dat is, dat is inderdaad dat is een probleem. Wat ook een probleem is... ...is dat nog niet helemaal duidelijk is... Uh, uh, ...wie Judith Spiegel <lacht> ontvoerd heeft. En dat maakt het ook altijd wel wat lastig... ...om te onderhandelen als je niet weet met wie. Dus, dus, dus ik zou kunnen zeggen... ...Dick Schoof, de Nationaal Coördinator... ...terrorismebestrijding. Terrorisme Dick, you're a fucking cunt. <lacht> ja, juist. Enige termen voor. zelf is tegenwoordig niet meer veilig en zeker vandaag nog niet. Lek maar lachen. Uh, de regering is zwak. De regering geen gezag in de hoofdstad. niet onveilig omdat je opgeblazen hoor. Onveilig omdat de Amerikanen er. Uh, continu te schieten. Ja. Wie maakt nou Jemen onveilig? Sana, met de buiten is het land een mozaïek van min of meer onafhankelijke stammen. Jemen lijkt enigszins op Afghanistan voordat de Amerikanen daar binnenvielen. <lacht> Toevallig, hè? <lacht> Dat met name het ontbreken van dat centrale gezag uh, is vergelijkbaar. Sa Hoezo uh, cycle? De grote autonomie van lokale groepen, met name stamgeorganiseerde groepen, uh, is, is duidelijk. Dus in die zin uh, lijken ze op elkaar, ja. Plus het uh, verlenen aan de Algeida natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hetzelfde, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies hetzelfde verhaal. Ja. Ja. Ja. Droom. Ondanks dit soort heldhaftige demonstraties, het arme, verbrokkelde Jemen is daarmee nu misschien de belangrijkste uitvalsbasis geworden van Al-Qaeda. De belangrijkste ook in één keer. Jemen is het belangrijkste. De Jemen is het dus al jaren onrustig. tientallen jaren. Ja, zo meteen krijg je timmermandje. Hoop ik eindelijk. Frans is echt goed op... En, uh, is onze minister, onze, onze, minister onze minister van Buitenlandse Zaken, Joost, die weet wat ik, ik weet het op hoog niveau. Die weet hoe het zet, want die is lid van al die clubjes uh, ja. die, die het allemaal organiseren. Dus. Ik neem aan ze Frans van tevoren even bellen ook, of de vraag of u toe het, to het goed to heeft. Tuurlijk. Ja. Zullen we gewoon even uh, Fransje luisteren? Oh, ik, ja, komt, ik ben de de niet zeker dat hij komt hoor. wel Jij hebt de feiten. De Republiek Jemen ligt op een hoek van het Arabische Schiereiland. Oh ja, Sinds 1990 zijn Noord- en Zuid-Jemen één land. telt 24 miljoen inwoners. In 2011 bleef het zijn eigen Arabische Revolutie. President Ali Saleh moet na 33 jaar het veld ruimen. Daarom blijft de toestand in het land onrustig. Het nieuwe bewind van op. president Hadi... Nou, in, Sanaa en ...in het noorden. In het zuiden is een deel van de macht in handen van de beweging Antal al-Sharia. Het is een van de machtigste groepen van de terreurbeweging Al-Qaeda. Buitenlanders lopen dus groot gevaar in Jemen. Veel mensen ontvoerd onder wie dus kort geleden ook deze twee Nederlanders... Dankjewel. Voor de, deze, de, deze uitzending stak de ik bij de, de minister van Tom Stillermans. Ah, Fransje. Ik vroeg hem waarom Komt de oproep die? aan de Nederlanders om Jemen nu Kom te verlaan, wat op dit moment is gedaan. We hebben vandaag nog eens naar de situatie gekeken. Ook advies gevraagd aan de veiligheidsdiensten die ook in contact staan met veiligheidsdiensten uit andere landen. En onze conclusie is dat het nu zo gevaarlijk is in Jemen dat het verstandig is als mensen het land uh, tijdelijk verlaten. Hoeveel Nederlanders zijn er volgens u nog in Jemen? Uh, Zo'n veertig Nederlanders verblijven op dit moment nog in Jemen. Hoeveel Nederlandse diplomaten zijn er nog en blijven die in het land of gaat u hen ook evacueren? Uh, we houden straks nog uh, vier mensen uh, over. Uh, de ambassade blijft ook uh, dicht. Zijn uh, Jemen niet een zijn Dat Zijn ik wel ja. Uh, en plaatsen. Uh, en vier mensen die overblijven, dat, uh, ja, dat zijn onze ogen en oren in het land. Die moeten ook contact houden... Met uh, andere ambassades uh, rapporteren over de situatie en ook uh, een aantal lopende zaken nog in de gaten houden. Op basis van welke bronnen baseert u deze dringende oproep het land te verlaten? Daar hebben we onze veiligheidsdiensten voor en die hebben zo hun eigen informatiebronnen uh, en ook hun contacten met andere veiligheidsdiensten. De verjaardag van Osama, Fransje. Ja, Frans ik weet ik nog... dat? Ja. Frans, dat weet hij. Ik vind het lullig dat Frans het niet zegt. Ik denk zelfs de Frans de taart van zijn kindje ik, ik moet verder. Ja, Frans, Frans was erbij. Ik, denk, ik, ik, ik zie me voor me. hier zitten, ze zitten in een kamer met al die wereldleiders. En dan komt Osama zelf binnen met zijn taartje. Ja. En die mag de kaartjes uitblazen. En dan zeggen ze: Oh, Osama, we zijn blij dat je nog leeft en dat je niet dood bent, zoals iedereen altijd zegt. Frans is echt de paljas. Frans maakt grapjes. Frans is, maar ook... Frans is ook de enige die bijvoorbeeld Osama in het Arabisch aan kan spreken. Ik denk dat Frans ook, als ze dan voor Osama zo'n taartje hebben, dat hij expres van die explosieve kaartjes erin gaat doen. Dat als Osama geblazen, dat ze ontploffen in zijn gezicht. Wel... als iemand daarom kan lachen, dat weet je ook, ja. dan is Osama zelf. Osama vindt het zelfspot. Fantastisch. Osama vindt het prachtig. Osama en, en Osama en van die kaarsjes die weer aangaan als je ze uitblaast. Uren, uren kan je naar kijken. Dat is prachtig. Dat jeugdige enthousiasme. Ja, maar Frans, voel je ook het gezag hè? van Frans? Frans? Frans zegt van, er is geen andere ouder, ik zeg nou even hoe het zit. Ja, dus ik ga even verder met Frans. Want... Helemaal Is er onafhankelijk Nederlands onderzoek gedaan ter plekke? Of komt het belangrijkste materiaal voor deze waarschuwingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten? Uh, het komt uh, oh, uit uh, verschillende uh, bronnen. maar <laughs> uh, We hebben daar ook onze eigen bronnen voor. In okay. april dit jaar heeft een jemenitische journalist een verklaring gegeven voor de Senaat. En hij zegt er zijn op dit moment zoveel Amerikaanse aanvallen met drones in Jemen. Uh, waarbij heel veel burgers om het leven komen en geen Al-Qaeda-terroristen. En dat zorgt ervoor dat mensen daar een heel onveilig gevoel krijgen over de acties van de Amerikanen. Nou, what the violent militants had previously failed to achieve one drone strike, accomplished in an instant. There is now an intense anger against de in Moet je zo meteen Frans horen? Voor die drone aanvallen, waarbij zonder proces mensen worden uh, opgeblazen vanuit de lucht. Ik uh, vind dat de inzet van drones onderwerp moet zijn van internationaal overleg. Hey. Uh, we moeten ervoor zorgen dat. Uh, uh, de inzet van drones zich houdt aan de regels die horen bij eh, internationale conflicten en internationale situaties. Eh, daar, daar zijn we nog niet, daar, eh, dat, dat moet nog breed besproken worden. Eh, maar ik vind het heel moeilijk om eh, in deze ingewikkelde situatie te zeggen, het kan wel, het kan niet. Eh, ik denk dat er eh, bij de uitschakeling van terroristen van Al-Qaeda, drones eh, noodzakelijk blijven. Zou het middel erger kunnen zijn dan de kwaal? Dat is een hele ingewikkelde vraag. Nou, zo ingewikkelde... Dat zou per land en per situatie bewogen moeten worden, maar het is wel een... daar. Kort stellen. Twan vraagt, is, zijn drones niet, is het middel niet erger als de kwaal? Ja. Zijn drones niet erger als de kwaal was ons doen? Ja, dat is de vraag. Die is, is dat een hele ingewikkelde vraag, Mick? Dat is toch een vrij uh, morele vraag meer? Dat is een vrij makkelijk geformuleerde vraag. Dat is eigenlijk gewoon een vraag van, wat vind jij? Vind, ja. je, vind, je, vind je terecht? Ja. Dat burgerslachtoffers vallen, en de mannen, drones die mannen nou, schieten. Ja, wat een vieze, smerige, goh, rat. Ik even kijken of ik een klein stukje terug Drons, uh, noodzakelijk blijven. Zou het middel erger kunnen zijn dan de kwaal? Dat is een hele ingewikkelde nee. vraag die u mij... Uh... Die dat zal per land en per situatie gewogen uh, moeten worden. Maar het is wel duidelijk off, dat... Waarom? Waarom? Het is al een uh, me morele mensen het vragen. Het ...van drones uh, veel burgerslachtoffers worden gemaakt. Uiteindelijk de haat tegen het Westen alleen maar uh, groter uh, wordt. Uh, tegelijkertijd is het ook duidelijk... ...dat het opsporen en uitschakelen van terroristen... ...voor de veiligheid van die landen... ...maar ook voor onze eigen veiligheid... ...van het grootste uh, belang uh, blijft. Uh, dit is een van die situaties... ...waar helaas geen zwart-wit antwoord op te geven. Nee. Een duivels dilemma. Het is een heel duivels dilemma. Ja, heel duivels dilemma. Ja, krijgt u de indruk als minister van Buitenlandse Zaken van uw diplomaten... ...dat de veertig Nederlanders die daar zijn... ...gehoor geven aan uw oproep... ...en het land van het De mensen die zich geregistreerd hebben bij de ambassade... ...die worden nu rechtstreeks uh, geïnformeerd door de ambassade... ...over uh, dit uh, advies. Jullie dit ook? Uh, we zullen zien of ja, ze even, weet het uh, nu, of het. terugmelden aan de ambassade wat ze doen. jullie dus hebben zich niet geregistreerd, ze wat hebben wat ze doen, maar op dit moment kan ik u geen antwoord geven... ...op de vraag of de mensen ook... ...gevolg zullen geven aan uh, ons uh, dringend advies. Ik denk het wel van... Van Timmermans, zeer bedankt voor nou, uw commentaar duwen. vanavond. Tot uw dienst. Tot uw dienst. En Jessica Stern is de... At your, oh, at your service. De zieke, kille, zakelijke fucker. Mm -hmm. Maar hij zegt van, ja, het is een duivels dilemma, want... ...de inzet van drones moet per land bekeken worden. Daar, of het, dus of het goed of slecht is moet per land bekeken worden. Dus het gaat niet om... om, om of je, hij geeft geen antwoord op de vraag... ...of die, die fouten dat de burgerslachtoffers vallen. Het doel is, weet je wel, de, de, de, de is, wat dan het middel? Wat hij nou per zegt is, is, als je bijvoorbeeld op België... ...dan vindt Frans niet dat je drones mag gebruiken. Of boven Duitsland... daar vindt Frans niet dat je drones mag gebruiken. Nee. Maar zodra je eigenlijk bij, bij Spanje zo'n beetje... Nou, ik weet niet, misschien dat Franse mening... ...over een paar maanden weer bijgesteld wordt... Want op het hele bedroonverhaal. ik kan me ook voorstellen dat we hier gaan vliegen. Want uh, er komen straks weer jihadstrijders strijders terug naar Wageningen. Weet je wel? Ja, die. die en die, die moeten ook in de gaten gehouden worden, want die zijn aan het radicaliseren. Syriegangers. Ook, en je krijgt straks jemergangers. Ja, en, uh, weet ik veel. Uh, ja, ik vind het zelf ook wel hoor. Als ik. honolulu -ganger. Als ik van mijn huis naar jouw huis ga, dan uh, de, de eerste paar straten, de eerste wijken kan je nog goed rijden. Ja, maar de rest is echt. Uh, okay, dan moet je toch hè? wel uh, redelijk uh, op gaan passen voor bom ook. Houd toch op, zeg. Ja, wat een wenker. Ja, het is de trisode. Maar, eh, uh, uh, het leuke is een terreurdreiging in Nederland, hè. Ja. Die was uh, uh, dinsdag, de zesde, was die, eh, uh, substantieel. substantieel, maar dat is heel een tijd. Ja. Maar de, toen zei Dick Schoof, Dick Kut, <laughs> die zei, eh, uh, Dick Schaamlip. Ja. <laughs> <laughs> Wat doet hij ook? Weer? Hij is de nationaal coördinator. Oké, okay, de... dus dan worden wij binnenkort als uh, terroristen aangemerkt. Ja, daar heb ik al voor over. Oh, doen we doen het anders. Dick Schandknaap. Dick Viesbeuk. Viesbeuk. houden. Dick Viesbeuk. Die zei een paar dagen geleden: uh, Kloot viel. Ja, in Nederland is het niet zo'n dreiging. En Fransje zei het ook. Fransje die, die gaat er van hem uit. De Fransje vertrouwt me niet. En die, nou, Fransje uh, zei ook van ja, nee, Nederland is niet, uh, de rest van de wereld wel, maar. Uh, Nee, ook niet zo. Maar toen was het een keer leuk, want toen uh, vandaag, twee dagen later, toen besefte we waarschijnlijk zowel uh, Dik Schaam... Uh, sorry, sorry, sorry. Dick, Dick, Dick. Ik, kan, ik, ik wil alleen maar Dik Kut. Ik, dan maar een terrorist. Kut, oké. Okay, kut. Dik Kut. Klinkt ook beter. En Frans, die besloten van, hé hey, Kut, we hebben een kans gemist. Ja. Ja, Amerika, Amerika. Ja, en ja, Engeland. Die konden nou in één keer heel leuk afgeven op die vieze meer. Wij horen we er voren. niet bij. Wij horen er niet bij. Dus je moet iets hebben. En uh, vandaag hebben we het heugelijke maar Vijf, Mick? Is het verhoogd? Nou, hij is niet verhoogd. Maar het is wel duidelijk dat wij, uh, wij uh, in Nederland toch wel... Uh, ook onze ambassade in Jemen... Huh? Had echt enorme dreiging. Circulaire op lijstjes. Is dat een clipje van? is ja, een clipje van. Als je dit clipje hier pakt. Naar beneden? Ja, naar beneden, ja. Naar nee, nee, nee, nee. Ja, deze. Dat is een clipje, duurt een seconde of oh, veertig. Van de, van de Telegraaf. En eh. Uh, ja, draai maar eens. Vertrouw het. De Nederlandse ambassade doen. is een potentieel doelwit van een terroristische aanslag in Jemen. Vandaag, dames en Dus het ministerie het wel. van Buitenlandse <laughs> Zaken circuleert de naam van ons land op een lijstje van mogelijke doelwitten. Minister Timmermans heeft inmiddels alle ambassademedewerkers medewerkers uit de hoofdstad Saana teruggetrokken. Ah, wel, hoor. Is het gaat om tijdelijke maatregel, begin volgende week. Laat laatste het Suikerfeest wordt de situatie opnieuw bekeken. Eerder was er geen sprake van een gerichte dreiging tegen Nederland. Er is een nieuwe informatie boven tafel gekomen waarbij ons land toch expliciet... Toch! Gaat. Hij zegt het letterlijk! Waarbij ons land toch genoemd Godzijdank. We worden er al bij. Oh man, we zaten we worden genoemd. Naast, we worden genoemd. We, zaten we waren een soort, Worden we eindelijk genoemd? We waren een soort Luxemburg geworden, maar we worden genoemd. Wij worden, we circuleren op lijstjes. Ja, nou, waar, waar moet, we waren we in de Vare-eiland. Ja, genoemd. dan moet één ding. Uh, we worden genoemd. Dat betekent we worden genoemd door de NOS, door RTL. Door, uh, we, worden, we worden in het buitenland nog niet heel erg genoemd. Ik heb, ik heb maar Fransje nou heeft ons ook niet genoemd. Ja, Frans heeft nou, Frans, dat is de Frans reden waarom. Frans heeft uh, het is, is de, de, de reden waarom Frans uh, uh, toch besloten heeft om alles maar weg te halen en te sluiten. Want die vier die gaan ook weg. Frans is groot, nou de hele. Jullie dus spiegel even gewoon pech nu? Als die vier al Nee, uit. want Dick Schoof heb gezegd, Dick Kut, die heeft gezegd van dat hij toch blijft onderhandelen oh, of voor ja. Judith. Alleen, we hebben geen idee met wie, want Dick weet nog niet door wie ze ontvoerd is. wat oh, een bullshit. En, ehm. Uh, maar ik heb nog een, een, een leuk clipje. Ook nog over Jemen. Maar uh, jemen, is dus, we worden, jemen is, zoals we daar straks al horen, de belangrijkste basis van Al-Qaeda. En ja. dan, dan moet je een beetje zien, ik heb dat gevisualiseerd voor mezelf. Als, uh, in 19... Jemen is echt een hotbed. Ja, maar een nieuwborn hotbed. Ja. En als vergelijk had je in 1946, 1947. Toen kwamen al die Amerikaanse soldaten terug uit de, uit de Tweede Wereldoorlog. Ja. En in het zuiden van Amerika, een paar van die gasten, die, die, die bleven nog een beetje die, die stijl houden. en Die kameradenschap. Nee, dat werden de Hells Angels. Onderwijs oh. was Sonny Barger. Ja. Sonny Barger, die, die, die richtte een motoclub op, de Hells Angels. En die zaten al vrij snel We zaten in een paar steden. En ja. toen als een olievlek ging het over Amerika, de Hells Angels. En op een gegeven begin ging het naar Europa. Ja. En toen waren wij, in Amsterdam, ja. chapter ja. van de Hells Angels. Dat was het Europese... Oh Mick, je kan mij niet wijsmaken als jij ergens in het buitenland of waarom nog reed in je autootje en je zag een Hells voorbij komen, mm -hmm. dat je dan toch een beetje een, een gevoel van, uh, ja, en wij ownen die boel. Toch? Wij, wij, wij, wij, wij Nederlanders horen erbij. Nee, nooit. Ik wel, Mick. Ja? Ik, ik, ik, ik, ik stak heel vaak mijn middelvinger op naar, naar de buitenlandse uh, Helsingels. En, en, en dat is leuk van die mannen. Dan komen draai je dat motortje om en dan komen ze met een heel kwaad gezicht zo uh, naast je rijden aan uh, Dreigen ze hier? Die oude mannen met grijze baarden. Maar dan zei ik, uh, ho ho, you fucking Hells Angel. Oh, ik ben niet of we nou echt per se de Hells Angels moeten gaan dissen nu. Nee, ik... Denk... Jezuïte is wat. En, uh, ik vrij... niet. Ik stel, oh. alleen, ik stel alleen dat wij Nederland. En ik zei, I'm from Amsterdam. Oké. Okay. Logisch maar iets. <laughs> maar dan zag je zo'n zo Noorse of Duitse Hells Angel, die zag je inbinden. Natuurlijk. En dat bedoel ik. Dat is dan, we zaten in Nederland op een punt dat we niet meer helemaal serieus genomen werden. Dat klopt. We hebben toen nog een poging gedaan met die, met die, met die schoenenbomber, die kwam, die was een hele, kwam uit Schiphol ja. en die werd door hè, pakt een Nederlander gepakt en uh, maakte nou, hem onschadelijk. Hoe ben je die is, is uh, Jemen is dus eigenlijk een beetje het Amsterdam uh, van Europa. Ja, zoals Amsterdam voor de helden. jongens is Jemen het nou van Al-Qaida. Ja. Dat is het nieuwe, dat is nieuwe ding. Ja. Dit is een clipje dat legt het een beetje uit. Al is het een beetje stom, maar goed. Misschien net dat clipje te ook die, die clipje naar nou een beetje uit. Want, want ik, ik, ik had Al-Qaeda, had ik het idee. Dat het vooral een beetje haatbaardachtige mannen waren. Die, die iedereen dood wilden schieten. Dat blijkt dat ik het helemaal fout heb. Maar die iedereen dood wilden Als je Fransjes wil geloven, is dat nog zo. Ja. Maar uh, als je dit clipje, het begint een beetje algemeen nog over Jemen. Maar, maar, maar na een paar minuten. Dan, uh, misschien moet je even op een gegeven moment iets voor Dan gaan ze een beetje vertellen hoe Al-Qaeda in elkaar zit. Oké. Okay. En dat is wel interessant. Dat is... Uh, ik ben benieuwd. Correspondent ja. Sander van Hoorn. Sander, uh, er was vandaag een aanval met een drone, zo'n onbemand vliegtuig in Jemen, ja. uh, vermoedelijk op leden van Al-Qaeda. Geeft dat ja. iets weer van de spanning op dit moment? Het nou, draagt niet bij aan het afnemen de, de, de, van de spanning. Maar ik denk niet dat dat de reden is dat de Amerikanen vandaag hebben gezegd... dat uh, alle Amerikanen het land moeten verlaten. Het zou kunnen hoor, maar er zijn natuurlijk heel vaak van dat soort aanvallen... met onbemande vliegtuigen. Dit is ook van een paar dagen geleden. Oh ja, de Amerikanen die gaan, gaan ze allemaal verlaten. Nee dat nog niet hoor. Want uh, wij horen toen nog niet dus bij het, het lijstje. Om al daarleden leden uit te schakelen. Dus daar vallen ook elke keer... Doden bij. Dus we, we kijken nu met z'n allen naar uh, Jemen en we zien dus die aanval van vannacht, maar die staat zeker niet op zich. Nee, en wat is er tot nu toe bekendgemaakt over die terreurdreiging in Jemen? Nou, er is niets bekendgemaakt, alleen er is wel van alles uitgelekt. In de New York Times bijvoorbeeld weten we dat uh, de baas van Al-Qaeda, Al-Zawahiri, <lacht> zou gebeld hebben met zijn uh, collega in Jemen, waar een afdeling van Al-Qaeda zit. En dat al zou een ja. van de dingen zijn, op grond waarvan de Amerikanen hebben gezegd, ja, dit gaan we heel serieus nemen. Een van de redenen, er zouden meer dingen zijn, en dat alles bij elkaar gevoegd, is dan uitgelegd via de New York Times, zou dan de reden zijn geweest om heel serieus te nemen dat er deze week, ja, eigenlijk al afgelopen zondag, maar deze week iets zou staan te gebeuren. En dat wordt dus in verband gebracht met Al-Qaeda. Is het alleen Al-Qaeda of zitten daar ook andere groeperingen waar, waar de Amerikanen voor vrezen? Er zit van alles, alleen Al-Qaeda <laughs> is wel heel erg machtig. Uh, je hebt natuurlijk verschillende delen van Al-Qaeda. Je hebt uh, zeg maar de, de basis, uh, die inmiddels uh, in Pakistan, Afghanistan zit, dat, dat grensgebied. Maar ook Al-Qaeda op het Saoedi-Schiereiland, waar we dan nu mee te maken hebben, ja. is heel sterk. Dan heb je ze natuurlijk in uh, Noord-Afrika, in Syrië en in Nederland. Maar nu gaat het ja. heel nadrukkelijk om uh, die <laughs> afdeling in, in Jemen. Maar nou, echt een Jemen afdeling. Dit, dit is wel de kern van van vermeende. Maar dit is toch prachtig. Ik ga even een sigaretje doen. Oh, kijk, daar is een multinational. Ik vraag me alleen af waar maken ze winst mee? Het is een bedrijf. Hoe ja, hebt het, het Saoedische Schiereiland uh, groepje. Ja, maar hoe komen ze aan al dat geld? Voor al, die, uh, al die bommen, dat kost al ook geld. En ja, als beladen was toch hartstikke rijk? Ja, was. Die, betalen, die... die hebben zijn zegenflikker dood. Dat is het verhaal? Ja, ja, maar dat geld natuurlijk niet. Hè? Misschien is die, heet die, Al-Zwaffel we Al-Zwaffel-Lili. al zwaffel al al al al <laughs> al hier. Oh, ik geef door ons uit Ja, die zijn eigenlijk allemaal rijk. Ja, maar ook. Uh, ze, ze, ze, ze komen uit Arabië. Ja, binnenkort, binnenkort hebben ze ook een Somalische afdeling, let maar op. Ja, maar ze, ze, ze, ze, oh, die ze hebben ze, ze misschien al. Ze zijn echt zoals de Engels, ze gaan het expanderen, weet je en binnenkort, Mick, laten we eerlijk zijn, binnenkort dan, dan zie je hier op straat. Ik heb ook wel eens een keer gehoord Al-Qaeda en Iran. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat is wat ik dacht, als ze daarmee doorgaan, dan, dan verraaien ze zichzelf. De, de CIA. Maar is er iemand niet goed gelezen dat de iran uh, Shi'iten zijn shi en de uh, Al-Qaeda soenieten Ik denk wel dat je binnenkort hier, uh, hier uh, om de hoek een, een chatje van, uh, van Al-Qaeda krijgt. En dat zal een beetje aangepast zijn aan Ja, Dat zijn natuurlijk niet uh, ja. de agressiefste. Die oude videotheek is dicht op de Bergstraat. Dan zie je dat ze daar gewoon een centrum uh, ja, lokaal uh, ik, uh, uh, outlet kunnen maken. Dat is af en toe een keer bij de, bij de, bij de katholieke kerk. Uh, de plantenbak omtrappen. Ik ja, begin daar beginnen het meestal mee. Komt een kleine, kleine, kleine pesterijtje. Ja, lachen van dit. is... <coughs> Dat dat een, een, een failed state is, zoals je dat in het mooie Engels zegt. Een field state. eigenlijk nauwelijks controle heeft over haar grondgebied. En dat state. Zie je met state. name in het noorden en in het en zuiden. Ja, daar daar, daar daar waar, al waar al. Dat bijna vrij spel heeft. Waar de Jemenitische overheid soms nauwelijks naartoe kan gaan. Of ze bijvoorbeeld ze zo'n Pakistan? Hè? Ja, dat is natuurlijk een voedbare, zorgzame vruchtbare. Pakistan? Uh, hoe zeg ik ja, dat? Vrucht. Een, een, een vruchtbare bodem voor soort. Voor Afghanistan. Ja, ja, en andere groepen. En hoe staat ja, die regering groepen. trouwens tegenover oh, ja, ja, zo'n drone-aanval? Oh, ja. Want er zijn landen waar de regering daar heel kwaad over is. Hoe, hoe reageren ze in Jemen daarop? Nee, dat over? is helemaal niet kwaad. Nou, een stuk gematigder <laughs> dan in, in uh, Pakistan en uh, in Afghanistan, omdat Jemen. Wat? Spoel hem maar eens terug. Terug? Ik zeg maar in als ik er even, gewoon goed luister, dat ze allemaal van die boelkrap. Ja, dat is natuurlijk een voetbare, voedzame, vrucht, uh, hoe zeg je dat? In, een even. vruchtbare bodem voor dat voor soort groepen. Ja, ja, en andere groepen. En hoe staat die regering trouwens tegenover zo'n drone aanval? Want er zijn landen waar de regering daar heel kwaad over is. Hoe, hoe reageren ze in Jemen daar weet je dat? Nou, een stuk gematigder dan, dan in, in uh, Pakistan en uh, in Afghanistan. Oh, dat Jemen stop ook wel uh, ziet dat ze het zelf niet aankunnen. Uh, Jemen je ja, nee, hemelse... is hier uh, ook nee gelijk bombarderen onze... saoedi Bombarderen onze inwoners, maar man, wij van niet. Jemen en uh, die, die hebben ook uh, regelmatig invallen over de grens heen. Ook weer op jacht naar smokkelaars, maar dus ook terroristen bijvoorbeeld van al qaeda dus, Er is helemaal geen journalist, niemand in heel Zuid-Jemen. Er zijn maar veertig Nederlanders. Uh, er zit niemand in oh, Zuid-Jemen, oh, oh. dan moet je niet komen. Maar hoe weten ze dan wat er in Zuid-Jemen gebeurt? Misschien is er één journalist in Zuid-Jemen, hè? Ja, wat je groot in Zuid-Jemen Judith Spiegel. Ja. Ik vermoed dat ze in Zuid-Jemen zijn. Ik vind niet dat we Judith... We moeten er niet helemaal naar wegzetten. We hebben de doodverklaring. Ja, want die zei zelf toen ook dat ze niet naar Zuid-Jemen ging. Dat ze lekker veilig in de Nee, maar ze is nou ontvoerd. en ontvoerd. Oh, die zit nou in Zuid-Jemen. Nee, nemen er natuurlijk mee naar Zuid-Jemen. Uh, nou, ja, oké. Okay. Misschien jammer dat ik heb wachten. had het net al over informatie die gelekt wordt hè, naar de New York Times, dan over dat, dat onderschepte communicatiebericht. Kwam ook nog een ander bericht weer via ABC. Dat uh, Al-Qaeda nieuwe vloeibare bommen zou hebben. Komt, ja. Uh, ja. Wa wat is dat voor verhaal? Begint dat ook in Jemen? Dat begint daar ook. Het uh, begint allemaal in Jemen. Een, een hele knappe Jemen. bommaker... die ook bijvoorbeeld. Hele knappe het, bommaker, hoor. een onderbroekbom gezeten zou hebben. Uh, op de ja, ja. naar Amerika, naar Detroit. Uh, dat is die, die bommen maken. die ook achter de onderbroekbom loopt. Ja, daar ging iets mis en hij werd bovendien door een uh, Nederlandse passagier overmeesterd. Oh, ja. ja. Maar goed, dat soort nieuwe soorten explosieven die lastig te detecteren. Zijn. Ja, je kunt je voorstellen dat groepen daarnaar op zoek zijn. In hoeverre dit soort dingen uh, nou echt... Het verhaal is de dat het dus de, de, de kleren inbrengen. Hm? Dat is dus een verhaal. Amerika is nou bang dat ze kleding weer gaan impregneren. Ja. En dan zullen dus gewoon wandelende bommen worden. Wandelende bommen. Het kunnen is heel lastig worden. om in te schatten. Ook dit is weer geen officiële verklaring. Zoiets wordt door functionarissen tegen, uh, in dit geval, ABC gezegd. Eerder bijvoorbeeld was er ook al sprake van bommen... ...die je in het lichaam zou kunnen verstoppen. Ook weer om uh, veilig... Je kan iedere bom in, in je lichaam verstoppen. Heen te gaan. Uh, ik kan me voorstellen oh, dat pijn. er uh, uh, aangewerkt wordt. Ik kan me voorstellen dat er een grote bron van zorg is voor beveiligers wereldwijd. In hoeverre dit nou een reële dreiging is... ...en in hoeverre dat te maken heeft met wat er deze week gebeurt... Bijna gissen, niet in de schatten. Dat is gissen. Nee. Dankjewel. zover gezond. Ik, ik vind van, het goed, uh, de situatie. Dit is toch een beetje belachelijk. Maar, uh, we ah. zijn er een oorlog aan het voeren mee tegen een land wat, waarvan de, de regering zegt ja, prima. Ja, maar, dit is... maar oorlog hier en de inwoners die zijn de lol, die rennen op straat en die. Het belangrijkste wat ik gehoord heb, weet je wel, is dat ze zeggen want het is te vergelijken ook hier met Afghanistan. En het is hetzelfde verhaal als met uh, 9-11. En het zal mij geen ene flikker verbazen als er gewoon ergens in het Westen een aanslag komt en niet in Jemen. Waarom zou je in godsnaam in Jemen een aanslag gaan plegen? Net, nee, een... geget... net als iemand die zich erover over, uh, druk maakt of er een aanslag in Jemen wordt gepleegd, want die wordt elke dag gepleegd al. Maar die aanslag die hier in het Westen gepleegd worden, Mac, die is al lang gepland en die is niet gepland door Jemenieten. Nee, door de Jezuïten. Juist. Het begint ook met het JE. Maar een beetje weer een naam noemen. Ja, net zoals weet Fransje alles van. Kom, we gaan naar een ander onderwerp. Ja, ik ben al klaar. Goed nieuws wil ik erachteraan. Goed nieuws. Ik zie hem hier staan. Vorige week we van, hadden we een bericht had ik van uh, crisis voorbij. Ja, ja, ja. En dat was uh, aan de hand omdat de werkloosheid met uh, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, uh, procent gestegen was. geloof, op, op, op 9 miljoen werklozen in Europa waren er uh, 50.000 ja, ja. mensen. Maar de sleefs hier in Nederland die hebben zich niet echt uh, geluisterd. Want ze zijn niet meer gaan consumeren waarschijnlijk. Dus. En dus worden er wat extra troeven uit de kast gehaald. Want Joost... Ja, geloof het niet. Maar, de crisis is echt voorbij nu. Op het Gaat het nu al wat beter met de economie? Of houdt die recessie nee. voorlopig nog aan? Na jaren van meestal somber economisch nieuws... zijn er de afgelopen dagen opvallend veel lichtpuntjes te melden. Opvallend, hè? Vooral he? uit de rest van Europa. Aha. Een paar van die punten. In Europa daalt het aantal werklozen. En de Duitse industrie krijgt steeds meer orders. Kijken we naar Nederland... Dan zien we dat Nederlandse ondernemers in de industrie meer vertrouwen hebben in de toekomst. En de beurs in Amsterdam bereikt het hoogste punt van dit jaar. Ja, joh, jezus. De twee topnoten van ING top. en Delta Lloyd kwamen Hè? vandaag met hun winstcijfers oh, man. Zij, en tekenen van herstel. Ja. We zien in de rest van Europa toch wat meer, uh, laten we zeggen, een beetje meer opgang. Een beetje meer vertrouwen. Dat aan het terugkomen is, natuurlijk geleid door Duitsland, waar alles nog steeds heel goed draait. We zien ook Italië en Spanje en Frankrijk wat, uh, wat meer positief worden. Italië? Als dat gebeurt, <laughs> ja. dan denk ik dat via de export die wij doen, uiteindelijk dat ook hier in Nederland ik wel. De Nederlanders zijn nog wat somber, Italië is terwijl bijna we weer... eigenlijk een sterke positieve economie hebben. Ja. En het om ons heen beter gaat. En dat is voor onze export goed. Dus Nederland zou er snel bovenop moeten komen. Zo. So. Twee topmannen dus van ING en Delta Lloyd. Ze denken dat er... Ja, verder gaan ze nog heel crap uh, Ze denken allebei, afzonderlijk van elkaar, hoe, goh, hoe toevallig, Rothschild in ING, nou, noem het allemaal maar op, hetzelfde controles. En onafhankelijk van elkaar hebben ze allebei gezegd dat volgend jaar, Joost, 1 of 2 procent, dat is een hele matig kleine groei, maar het is een groei, een 1 of 2 procent groei. En ze zeggen erbij, ik word er kost van. Consumeren. Wij Nederlanders zijn veel te zuinig. We moeten onze spaarcenten uitgeven die we niet meer hebben. Omdat nou, vandaag... we onze hypotheek niet meer konden betalen. Vandaag... Maar niet meer, al, al die centen die we niet meer hebben, die moeten we gaan uitgeven. Vandaag laat ik nog de prachtige faal, Mick. Uh, die 6 miljard die we nog even extra moeten gaan bezuinigen. Hè? Want... Maar je, jij gelooft het niet, hè? Dat de crisis voorbij is. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan er niet bij, hè? Ik zie een negatieve houding. Ik heb een beetje, ik heb een beetje idee dat we... Dat we uh... Jij consumeert niet goed. Ik consumeer niet goed. Ja, niet genoeg, zei ik. Niet genoeg. Ja, maar wat, wat is genoeg? Ik ben eergemaakt, <laughs> stel ik zo'n godus in kreeft. Wat moet ik nog meer? Moet ik maar... Meer? Leningen nemen. Leningen, consumeren. Moet ik op vakantie? Ja, maar wel naar eigen land. Ja, ja. dus is bijvoorbeeld naar. De... <laughs> gaan. Appelscha. Gaan. <laughs> ja. En dan hebben we de appelschaas in bakken. Nou, hier in het eiland van Maurik. Maurik. En dan moet je heel veel uh, ijsjes eten. Bij de plaatselijke, niet bij de grote supermarktketen dan? <laughs> ja. Bij de plaatselijke ijsjesboer. Oeh. En die zegt me dat miljard die ze gaan bezuinigen. Die, uh, die gaan ze zo bezuinigen. dat er geen lastenverzwaring komt voor ons. Nee, dat komt er niet. Gewoon meer, alleen maar inflatie. Ja, ik vind de economie zo oninteressant. Wat hebben Van we nog me. meer? Echt gewoon leuk nieuws. Echt leuk nieuws. Maar dit is geen leuk nieuws. Ik zie, ik zie, ik zie, ik zie. Uh... Iran is oh. opvolgen. Ja, wat nou, had het, ja, het, al, het net al over Iran. Dat, dat, dat clip heb ik vandaag uh, ge, uh, gevonden. Dus, uh, ik wist het niet. Maar afgelopen week is uh, Ahmadinejad uh, opgestapt. Ja, ja. Die is uh, klaar. Die, en zijn opvolger is... Dus, uh, uh, geen idee hoe die heet. Pipo. Nee, ik heb hem een genoemd. Ik heb hem genoemd. Uh, Iran opvolger Ahmadinejad is een liefje. <laughs> Want echt een, een veel gematigdere... Is het ook een Jezusuit? Zal naast nou wel. Ja, maar dan een lieve. Ja, maar die, die doen ze er al zo voor. Ja, maar hij is, ook, hij is gematigd. Maar er is nou ja, er is één probleem. Dat, dat, dat, wij het hele Westen riep, en ook Amerika en iedereen, riep van... ...hij heeft wat gematigder. Nou, dat is een goede, goede ontwikkeling in Iran. Want eh, ze gaan als voorbeeld... volgens mij staat er ook een clipje... Dat, eh, nou, ...luister maar gewoon eens. Oh. Morgen zal Hassan Rouhani met Ahmadinejad officieel opvolgen als president van Iran. Van de nieuwe president wordt verwacht dat hij gemakkelijk zou zijn. Voorganger. Het was gisteren dan ook even schrikken toen de kerstverse president zich in scherpe bewoordingen uitliet over Israël. Het was even maar schrikken, want er bleek sprake te zijn oh. van een vergissing. Een vergissing, ja. vergissing. Gaan we toch even praten. Noemen we met Thomas ja. uitbrengen in Teheran. Wat laat namelijk is, uh, ze gaan bijvoorbeeld uh, Ahmadinejad, die noemde Israël vaak het kankergezwel van het Midden-Oosten... Ja. ...en dat moest geamputeerd worden. Ja. Uh, deze gematigde uh, opvolger... ...die... Uh, ...ik vond de Achmed niet Dinidjad altijd wel lachen. Ik vond het een coole vet. Ja. Maar deze... Die, die, die, die, was, die, ...die zou dus veel vriendelijker en liever zijn... Mm -hmm. ...maar die zei... Uh, ...Israël is een wond... <laughs> ...en die moet weggesneden worden ofzo. Dat is ook zoiets. Nou, dat is toch wel beter ja, maar dan toen, een paar, toen een paar uur later, toen brachten ze dan toch nog een, een extra nieuwsberichtje uit. Want toen zei ze nou, hij heeft niet zozeer gezegd dat Israël een wond is. Nee, nee. Hij bedoelde meer dat bezet gebied in Palestina. Oh. Dat is een wond. En dat zou hij graag opgelost zien. Oh. Snap je? Oh, dat is een foutje. Dus ik vraag me af Want, Thomas, wie iemand dat uh, foutje geweest heeft. Ik denk uh, Frantje Is Dat het nou met de uitlatingen. Oh ja, gisteren waren er grote anti-Israël demonstraties en, uh, in, in Teheran. In het verleden uh, heeft president Ahmadinejad op zulke demonstraties Israël met heel veel plezier altijd een kankergezel genoemd. Dat moet worden verwijderd. Nou, dat waren natuurlijk hele harde uitspraken. Uh, de relatie van Iran met de wereld uh, is daardoor uh, zeer verslechterd. Dus keken heel veel mensen naar wat Hassan Rouhani vandaag zou, of gisteren wow. zou zeggen, op die, op die bijeenkomst. En uh, toen de eerste quotes naar buiten kwamen, toen zei hij, het Zionistische, Zionistische regime is een bond die verwijderd moet worden. Dat bleek dus niet echt op hervorming in En uh, zelfs op geen enkele manier. Maar al snel kwam er ja? een tv clipje naar buiten, via YouTube, uh, waaruit bleek dat Rouhani eigenlijk iets heel anders had gezegd. Hij had gezegd dat de Israëlische bezetting uh, van de Palestijnse gebieden een bond was. Uh, hij had niet eens gezegd dat die bond... ...verwijderd moest worden. Dus uh, <coughs> uiteindelijk... Uh, ja, ik was niet. de heer Rouhani uh, ...dus toch een stuk gematigder... ...dan zijn voorganger. Natuurlijk, Iraanse leiders willen altijd... nadenken dingen over Israël. Ik denk eigenlijk, als ik, mijn idee is dat een grote plaatje... ...een jezuïte plaatje die alles bepalen, mm. ...is er gewoon dat dat, dat, dat... ...dat moet nu, volgens hun plan... ...denk ik... ...een, een, een andere koers gaan varen in Iran... Ja. En die, die, die, die, die knakker, die heeft dat niet helemaal begrepen. Dus die, heb, die is doorgegaan van Armedinietje had zei. En toen is hij even opgebeld en hallo van. Ho, ho, ja, maar wat er ook vaak gebeurt, dat was met die andere knakker ook, is dat hij dan een toespraak houden en dan gingen ze de westerse media ging het dan ondertitelen of vertalen. Ja, dan en dan, dan maakten ze een conclusie ervan. Hij heeft dit en dit gezegd. En dan was het niet zo, weet je wel. Ja, ook... En dan zei hij iets heel anders van. Uh, ik wil in mijn tuin pissen of zo. Mooiste, zei, ik, ik ben helemaal klaar met, met de middag. De mooiste poot vind ik nog van. Uh, van uh, Mogen hij rust en vrede? Hugo Chavez, hm? heb je dat ooit gezien? Dat hij bij de Verenigde Naties, dan mocht hij het woord voeren, Kreeg hij, mocht hij naar die microfoon toe lopen. En uh, kort daarvoor had George Bush bij die microfoon gestaan. Ja. En hij gaat voor die microfoon staan, en hij trok een beetje een vies gezicht. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja, ja. En dan zei hij: hm. Hebba, het ruikt hier nog een beetje naar zwavel. <laughs> maar dat kan wel kloppen, want de duivel heeft hij net gestaan. <laughs> Dat ja, dat is wel een prachtig goede ondertitel. Dat is wel prachtig. Hey, maar dit is wel, was wel Iran. We hebben gewoon Iran. Uh... Ja, dit is Iran. we zullen we vast en zeker nog meer over gaan horen. We verlaten nu het Midden-Oosten. Ja, helemaal, helemaal even... Midden-Oosten is ook niet om blij van te worden. Nee, ik heb een nieuw onderwerp namelijk voor onze, voor onze show. En uh, mensen kunnen hier aan mee gaan doen. Ja. Ik, ik heb het een beetje gedoopt, uh, net niet live interactief. En ik ga het ook onder, uh, onder het filmpje zetten op de site. Ja. Dus niet op YouTube, maar op het, op het filmpje op de site. van onze uitzending zet ik de link ernaar. Want het is een ander YouTube filmpje namelijk. Het is een, onderwerp, een onderdeel waar je even je, je, je opname van ons even op pauze moet zetten. Dat kan helaas niet anders. En even dat filmpje aanklikken. En dan uh, even gaan kijken en dan objectief kijken. En, um, dus de, uh, dat ik goed begrijp, de luisteraar die moet nou even YouTube openen. Uh, ja, die moet even YouTube openen en uh, op de Bij site zet de pauze. Ons op pauze. Even Mag ik dan het... gewoon doorpraten? Of? Ja, ja, ja. Even dat filmpje kijken. En dan maar. kijken of je dezelfde conclusie trekt of niet trekt als wij trekken. En ik uh, roep vooral moeders en vaders aan om dit even te doen. Als je een moeder of een vader bent en je bent ooit bij een geboorte geweest. Kijk even mee. Ik krijg een een live te zien. Jij krijgt een live te zien. Je kan ook commentaar geven als je wil. En iedereen kan het even thuis ook doen. Yeah. Yeah. And Although I never addressed the conspiracy theory about Kate Middleton's fake pregnancy with a video, I've been digging this dirt for months yeah, well, and now stem, it's or. definitely time to share my thoughts in a proper video. Yeah. For several months I've stumbled upon a series of hints and clues left mostly by the British mainstream media suggesting that Kate Middleton was not only faking a pregnancy, but also using a surrogate mother to bear the royal baby. Probably someone within the Illuminati bloodline, <laughs> impregnated <laughs> by a Windsor male. That could the be by a Windsor male. The conspiracy yeah. seemed to come alive the moment yeah. that Kate and William stepped out of the St. Mary's hospital for displaying the baby to the crowd. And the Duchess of Cambridge was seen again with the exact same belly she had, <laughs> before she entered the hospital, normally walking in high heels, like and looking like she had no birth labor whatsoever. But mean. a conspiracy of this nature would certainly pass as nothing but a bunch of wild speculations, if it was not by the astonishing remarks of the Prince William when asked about the baby. He's a, he's a big boy, he's quite heavy, but uh, we're still working on a name, so we'll have that as soon as we can, but uh, it's the first time we've seen him, really, so having a proper chance to catch up on the series. Uh, mm -hmm. He's a big boy, he's quite heavy, but uh, we're still working kind of on him, so we'll have that as soon That's as my yeah. Yeah. the first time we've seen him, really, so was having there? a proper chance to catch up on the yeah. it incredibly hard. The prince saying it was the first time they saw the baby. More than 24 hours up. Ik zat net te denken. Want op zich die buik vind ik nou niet zo overtuigend ja. bewijs. als Want ik, ik, ik, ik, ik ben geen expert. Maar ik meen met de dat vrouwen niet onmiddellijk nadat ze gevallen uh, ja, zijn. We, we, we, we magere buik hebben buiken magere hij... ja, Ik heb dit even onderzocht allemaal dit. Want dit, dit, dit uh, ik hoorde dat in, in een van die vage shows die ik ja? ben zitten luisteren. Hoorde ik in een keer de, de Kate Middleton uh, conspiracy. Of de Royal Baby conspiracy. En dat is dit dus. Ik heb het over niet aangekondigd, maar het gaat over de baby van hun, van het uh, de Royal Baby. Royal baby. Hoe heet hij weer? George Alexander Louis. Louis, Louis, Royal baby. Maar het komt er even meer. Maar dit was mij dus al inderdaad opgevallen ja, dat, hè? Dat, uh, dat, dat ze dit zeiden. Uh, ik ik nog meer. Dat is het meer dan. After the alleged birth labor, didn't it sound even more out of place? using the expression catch up with him as if the baby was a complete stranger they need to get acquainted with and not their own son what about Kate Middleton did she look like a woman who gave birth to a baby of over 7 pounds very what about the baby didn't it look like it's already one month old <laughs> <laughs> yeah, that can't be it but... and what about these high heel shoes Does it look like something a woman in post-childbirth hey, recuperation really? would be wearing? has idea. Not to mention that definitely the volume of her tummy looks too big to be a postpartum belly. Actually, it looks exact the same size before she entered the hospital. I seriously believe that Kate Middleton's pregnancy was a ridiculously obvious hoax. Denounced several times by her lack of a weight, lack of a proper body consistent with physiological changing, reckless behaviour such as playing field hockey in high heels and whatnot. Also the very odd attitude of Prince William who went out of London to play polo while the alleged birth labour of Kate was imminent. 160 kilometers away in London journalists mm. were trapped outside the hospital where his wife was. The is The Royal, The Brunswick Royal. This is a senior member of the cabinet, traditionally assigned to attend royal births in order to ensure the new arrival was a genuine descendant of the monarchy. Yeah, the uh, minister by the smuggled ah. in. En... Considering how modern en technology allows the mass production of very realistic silicon-made prosthetic bellies with a whole variety of models for different simulated yeah, stages dat of pregnancy, can. the fabrication of hopes of this magnitude is Men not zou een is afleiding. Plots. Is a common practice of the royalty since the beginning of civilization. In case of Kate or William having any kind of reproductive issues, using a surrogate mother from within the Illuminati classroom, <laughs> <bloodline, laughs> Illumi it? impregnated children of any male from yeah, the yeah, sounds a lot like something I they definitely me. would do. British, uh, definitely, cup. Kate Middleton didn't look pregnant before. Still doesn't look like a woman who gave birth to a baby with over seven pounds. And apparently she forgot to replace the same silicon made belly she used all this time. For most people, that would be something unthinkable. Almost like a religious blasphemy. As long as the mesmerized cheaple seems to love the dog and pony show. Worshipping celebrities and members of the Illuminati royal families. As if they were the demigods. Dat is het. Certainly, it won't be any with the fake offspring of ja, Peter William of Dat is boeiend. Dat is boeiend niet echt. Maar dat, ja, weet je? Ja, het is nou, mensen zijn nou, ik, ik, ik ben zind. voor de mensen die nog niet weten. Dus ik kan niet die conclusie trekken. Maar wat ik ook zag in het filmpje, waar mensen naar kunnen kijken, op het moment dat William namelijk uh, die, die, die, die slip op de tong maakt van: ja, maar uh, We, oh, have, to, we uh, have to catch up with him. Vroeg en dan moet, je, nee, maar dan moet je opletten naar de reactie van Kate. Die, kijkt, die staat zo. Die kijkt hem aan, daar ik ja. gekeken. En die kijkt er een keer zo. Ja, zo van: hey, Joh, wat zeg jij nou? Ze kijken op me aan. Ja, toch? Ja. Ja, er zitten heel veel dingen in. En niet dat het ja. mij verder boeit, deze hele conspiracy. Maar hè? we moeten toch een beetje gek blijven, Joost. Aluhoedje, modus op. Ja, want anders ja, maar, we, als we... krijgen we ook een drone in de tuin. We moeten gewoon, dat ze denken, die gekke koek, gasten. Koekoekoek. Koek, <laughs> Maar het is inderdaad, maar, maar ook die slip op de tong die jij al in de tweede of zo had. Ja. Die was die, toen bijzonder, maar als je zijn gezicht erbij ziet als een check, hij meent het. Ja. Hij meent het, hij, hij, hij zei al oh, heel oprecht, hij liegt geen woord. Hij liegt geen woord. Dat is de first time we see him. Ja. Zo heeft zo'n zo'n time to catch up. Ja, precies. En niet dat het boeiend is. Want er gebeurt natuurlijk allemaal van die rare shit daar zo. Maar dat... dat... En wat, wat die, wat die uh, Illuminati-gast ook... Weet je wel zegt net in die uh, video. Ja. Is van... Uh, when the people watch the, the dog and pony story of zo. Hoe noemt hij het? Zoals ja. in een Engelse uitspraak uh, gezegde, denk ik. Um, wat wil zeggen van... Uh, zolang ze maar lekker afgeleid zijn... Van een sprookje van een royal baby. Wat zei de Romeinen? Dan krijg, zie je niet... Als je helemaal gefocust bent op dat hele ding... Dan zie jij niet... ...dat zij op hoge hakken loopt. Dus je, je, je, dan kijk je niet zoals wij kijken. En wij hebben dat hele royal baby shit hebben we helemaal niet gevolgd. Ik ja. heb toen omdat het toen geklipt... ...omdat we in een keer een stuk van Engeland bleken te zijn... ...en dat het ons nieuws beheerste. Heb ik het in de show gedaan. En toen viel mij al op dat hij dat zei. Maar ik heb hem natuurlijk helemaal verder niet... Ja, en... Het is raar, want die minister die staat er bijvoorbeeld bij... ...heb ik toen uitgelegd... ...om te voorkomen dat er een babytje verwisseld wordt. Ja. Het is allemaal raar van... Maar het is interessant om te kijken, en ik ben benieuwd of moeders bijvoorbeeld, ja. mensen die vrouwen die zwanger zijn geweest, ja, dat je effe, dat je kan ook... kijk eens naar die buik, kijk eens, ja. kijk eens of dat echt, dat kan ik niet beoordelen, weet je wel. Ja. Uh, en en kun, je, kun je op hakken lopen zoals zij loopt, loopt. Ja. ze ziet er plaakend gezond uit. Ik weet, mijn zussen zijn bevallen, ja. en die, die, die waren allemaal, zo, zo, die, als, je, als ze niet hadden gepraat, waren ze dood waren. Ja. Het lijkt, bleek, ja, je hebt net uh, ja, ja. een kind Ja, nou, dat is ook weer. En um, ik... Uh, er zijn ook op Google afbeeldingen als je foto's zoekt van de royal baby. Uh, dan wil ik moeders, misschien, vooral moeders of vaders die, die, die zijn misschien wat minder aan het opletten op kind, hoe het kind eruit ziet misschien. Uh, maar gewoon kijk eens uh, op, Weet je wat, ik heb mensen het laten zien ik heb het doorgelaten zien. Ja. Om te kijken of het niet een helemaal complete bullshit verhaal was, weet je wel. Ja. En die zegt ook van ja, uh, van die belly weet ik niet. Uh, weet ik allemaal niet. En uh, ik zei ook van uh, die baby is wel heel zwaar. Weet je wel, hij is 3,5 kilo, 7 pond. 7 pond. En ik dacht dat dat wel, en ik heb opgezocht op, uh, voor de zekerheid dat ik geen onzin hier wil. Wilde dus 5 pond 4 of pond? Nee, nee, nee, nee. 7, op internet staat dat dat uh, precies het gemiddelde baby is uh, van 5 tot 7 pond. Dus hebben, nou, daar hebben ze waarschijnlijk wel over nagedacht. Maar uh, als je kijkt op Google afbeeldingen naar, naar de foto van die baby. En ga dan eens kijken of je dan een, een kind ziet van een maand oud of van een, da, een dag oud. Ja, dat kan, dat kan iemand... En ik ben benieuwd, want ik... Uh, was, ja, jij ook mijn moeder zegt, kan dat bepalen. Ik dat kan dat niet ziet. bepalen. En het is wel leuk om eventjes, gewoon als een soort van uh, net niet live interactief... Gewoon even meedoen met ons, uh, wordt net zo'n crackpot als wij zijn. Want hier kan je ons echt helpen om met, met, met, met iets... Nou, uh, gewoon echt de kennis niet Ja, misschien zie je ook iets anders over het hoofd, wat die uh, illuminati niet, uh, niet zag, weet je wel. Ja, ja. Omdat het een kerel is. Nou, ja, het, is, het is tekenen. een kut uit de microfoon om voor een kind uh, geboren te worden. Ja. Want, uh, zwemmen in de zee. Nee, nee. Dan, dan gaat de kleine George, Louis, Alexander Louis. waarschijnlijk niet meer redden. Nee? Want, eh, uh, uh, ja, we hebben allemaal al vreselijk weet je wel. is, uh, het is weer fout in Japan. Prins Charles heeft in bad geplast. Nee, het is erger, niet. Oh. Het is weer fout in Japan. Oh jee. Fukushima. Fukushima. Fukushima, dat is, uh, daar hebben we eigenlijk een paar maanden niks van gehoord. Maar daar is uh, uh, alles fout. Met het, met het koelwater van Fukushima. Dat is tegen de. Kan de clip? Ja, ja. Moet ik clip daar even? Ik heb de clip Fukushima ongesteld genoemd. <lacht> <lacht> Want hij lekt. Ik er maar. Ja, ja. De nieuwe noodsituatie Gelap. ontstaan bij de beschadigde Japanse kerncentrale van Fukushima. De centrale die in 2011 verwoest werd door een aardbeving. Nieuwe en een noodsituatie. Situatie. Uh, de Japanse toezichthouder op de kerncentrale heeft de problemen bekendgemaakt. We praten met uh, Wim Turkenburg, energiedeskundige. Wim ja, Turkenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen wat er uh, aan de hand is? Nou, er moet uh, nog steeds uh, dagelijks uh, veel water de reactorkernen ingepompt worden om ze te koelen. Dat uh, okay. water wordt zwaarder gegeven, maar het zijpelt vervolgens weg uh, of stroomt weg in de fundamenten van de reactor... ...wordt daar dan weer opgepompt en gereinigd en weer teruggepompt in de reactor om opnieuw... Allemaal oh, zoals een reactor dat hoort te een, ...een soort circulair systeem. Dat werkt, maar het probleem is dat die fundamenten uh, lek zijn. Dat er dus ook grondwater vanuit de heuvel oh, de reactor weer. in loopt. En dat dat grondwater dus ook zwaar reactief wordt. En ja, meegereinigd moet worden. Maar dat zwaar reactieve grondwater, dat loopt ook uit de reactoren. Ook weer uit. En dat stroomt dat doet nu het, in grondwater. de zee. Maar dat is radioactief mee? Waarschijnlijk al. gaat de zee Zijpelt er dus hoog radioactief water de zee in. Gaat hoog radioactief water. Dus ik ga even uitleggen. Want dat ding heeft toch kilometers van zee al? Nee, maar ligt redelijk aan zee. Dat is een. En achter een berg. En dus zijpelt water uit de berg. Ik heb het gezien. hebben water uit de berg onder de grond door naar zee. Ja. Maar ertussenin staat, op een bepaalde afstand van de day, Fukushima. Fukushima. Ja. En daar is echt, nou ja, merk... De, de dat is echt ernstig. Wij dachten altijd dat Chernobyl, dat, dat al een was. Alle Japanners zijn dood, hè? Je hoort helemaal niks meer van, Japanners. Och, man. Allemaal op de pijp uit. Je hoort alleen dat ze deze week geloof ik de grootste oorlogsvloot ooit... sinds de Tweede Wereldoorlog <laughs> hebben tentoongesteld. Nee, maar dat zijpelt dus eronder door. Daar meldt, vermengt het zich met water... Met water, dat zegt hij letterlijk, hè? Mm -hmm. Wat uit... De, de fundamenten ja, het van de Ko kerncentrale gelekt is. Koelwater. Dat koelwater is eruit gelopen en daar mengt het zich met het grondwater. Ja. Maar dan zegt hij: dat wordt natuurlijk ook opgepompt en schoongemaakt, maar het loopt ook door, weer uit, weer uit de wand. En we, nee, want dat grondwater komt er nooit in. Het lekt er toch niet in? Er lekt er geen grondwater in de reactor, want daar lekt dan water uit. Daar, uit de reactor nou. lekt het zwaar. Ja, dan kun je water? Dan kan geen water inlekken. Dan kan er dan. geen water terug inlekken. Nee. Oké. Okay? Maar hij zegt wel: hij zegt, uh, uh, daar vermengt zich, het wordt weer opgepompt, maar dan loopt het door. Ja. Dus dat, dat vermengde water, dat zijpelt weer uit de tank. <laughs> Is er even ingekropen, gemengd, zeepelt er weer uit. Dat rolt verder richting het strand. En daar gaat het de zee in. Wat een zit hè? En dan wordt de zee zwaar radioactief vervuild, ne? Dan moet je eens verder luisteren. We're all gonna die. En uh, daar is men nu gekomen. Dat is een paar, uh, ongeveer twee weken okay. geleden ook toegegeven door TEPCO, de eigenaar okay. van de centrale. Dat dit een probleem is. En dat ze dat proberen op te lossen. Maar er zijn het al eigenlijk heel lang mee bezig. En ze mm. weten niet zo goed hoe ze dat moeten aanpakken. Maar, het nu... maar, Mickey heeft een oplossing. Nou. Als ik het goed begrijp. Gaat dat water dus, kunnen ze het er niet tegenhouden. Het gaat, wat ze ook doen? Ik heb er ook een verhaal over gehoord. Het suipelt maar door die grond en het komt in de zee. water? De, de, het grondwater of het lekwater? Ja, maar welk land in de wereld heeft nu een hele hoge werkloosheid... ...en heeft als uh, roeping dijken maken? Welk land is dat? Dat zijn wij. Dat zijn wij weg. Wij kunnen als geen ander dijken maken. En wij hebben een hoger werkloosheid. En wij... Ja, maar dit, dit, dit moet... en wij hebben dijkenmakers, Joost. Wij kunnen toch een dijk maken, hè? Ja, maar dan moet er een ondergrondse Hoe doe je kool? Dutch. Ondergrondse, ondergrondse dijk worden. Kunnen... Maar dat gebeurt toch ook hier zo bij de Rijn? Dan cijpelt er heel af en toe. Moet het heel hoog water zijn? Dan cijpelt er iets door die dijk heen. Ja, maar dan, dan zouden ze heel Fukushima ze af moeten graven. Totdat ze bij het grondwaterniveau zijn. Oh, een dijk is houten misschien niet even. Nee, je moet dammen. Da oh, dat gaat er gewoon doorheen, hè? Radio een dan? Ik denk, Amerikanen moeten erheen. Iemand moet er nee, een hele, hoeverdem neerbouwen. Een hoe die gewoon een kilometer 2000 twee de gaat. Wat ben je dan? Nou, ideeën. Ja, een ja, oplossing. Maar, maar, maar. De conclusie wordt nog anders. Hè. Oh, die is dat... of zijn ze er nu pas achter gekomen? No dat besmette water al, al die tijd nou, de oceaan in. de Nou, ze hebben het steeds ontkend. Maar al een jaar Spankers. geleden vond men heel hoog relatief besmette uh, vis in de zee. bij de reactor. <laughs> En toen waren er al vermoedens dat er, uh, ho ja, hoog grondwater was. Dacht ze dan wel, hè? De, maar dat werd toen ontkend door TEPCO. En pas twee weken geleden hebben ze toegegeven, ja, uh, waarschijnlijk, en uh, nu zeker, uh, loopt er uh, hoog reactief water in de ja, zee in. En, uh, ja, dat is uh, waarschijnlijk is al veel langer het geval.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 Maar we beginnen met de mededeling. Er een nieuwe noodsituatie bij Fukushima. Dan komt Wimpy Turkens in. En die gaat helemaal uitleggen wat een noodsituatie er dan is. Die die debunkte het meteen even. En die debunked het en die zeggen. Nou, dan zei je vermenigd onmiddellijk en dan. Ja, dan gebeurt niks katters gevaars. Dat is ook zo. Ja, maar ze brengen het. In de jaren 80 ging we toch allemaal dood met Chernobyl. Zure regen. Maar Chernobyl, daar zeiden we altijd van hoe verschrikkelijk slecht ze dat afgehaald hebben met die kap om die. Daar praten mensen nog steeds over. Oh, nek. Slecht hè. Yeah. In Tsjernobyl, Mick, daar, daar hebben Volgens ze... mij is al Oekraïne, uh, heeft er geen last van hoor. Nou, ik heb een documentaire gezien uh, van Tsjernobyl. Uh, en uh, als je echt ongerepte natuur wil zien... Dan moet je daarheen. Ja. Dan moet je in Chernobyl. Ja, dat heb ik ook gezien, ja. Want uh, het blijkt namelijk er er dat uh, gewoon mensen. de natuur is er bij gebaat als er weinig mensen inwonen. wonen. Ja. Het feit dat er radioactief materiaal is en dat alles reactief is... Ja, er groeien toch ook allerlei nieuwe organismen oh. in die kernreactors gewoon. Oh. Als oh. ze het niet snappen. Ja, dat is zo'n polsieter. Je moet bang worden. Joost, ben je niet bang? Ik, ik ben een beetje angstig, want ik zou vis. Het, zou het... Eet jij veel Japanse vis? Ja, ik, ik mag wel graag. Sushi? Sushi ben ik niet zo heel gek op, maar nou, zalm. Is so wel... Sushi is het zalm, hè? Ja, ik, ik eet wel zalm, hè. En de ja, zalm komt die alles uit Noorwegen. Ja, dat denk ik. Nou ja, dat heb ik gezien. Ja? Ja. De Japanners halen de zalm voor. Uh, want dat doet er verder niet toe. Ik heb bij de is niet zo gezien. Die ja, de haal, ik kies in Noorwegen zijn. een heel groot stuk zee afgezet en dan is pleurt, het pleurig is helemaal vol met uh, zalmen. Zalm komt niet uit Japan. Nou, dus dat, dat, dat maakt niet uit. Dus daar zit ik veilig mee. Jij zit veilig met zalm. Maar, maar zoals wij al eerder komen, er is toch al de, de straling waar wij in zitten. Hè? Wij zitten in, op dit moment zitten wij tussen 5 miljoen uh, mobiele telefoongesprekken. De <lacht> straling van. Ja. En weet ik van allemaal niet meer. Ja. Dat als je alleen nucleaire straling zou hebben. Maar ik denk dat we daar redelijk tegen kunnen inmiddels. Ja, dat valt hartstikke mee met de rest wel hebben. Ja. Met de rest van de troep waar je ja, nooit iemand ja. over hoort. Ja, je zit namelijk constant in tv, eten, stralingen, en en wifi. Dit, wifi, overal iedereen heeft wifi. Je oh, moet je eens je over, over nadenken, ik doe het wel eens voor de grappen, dan doe ik het niet te lang. Als je gewoon een film van 4 gigabyte download, wireless, draadloos. Ja. Gaat die film, gaat de vliegt 4 gigabyte hier door de huiskamer dan heen. Hè? Van dat kastje naar zo hier. Maar daar hoor je niemand over mee. Nee, iedereen staat constant bloot aan straling. Maar als je bij de tandarts een foto van je kies moet laten maken, dan krijg je een koperen schotje voor je. Mm. Een looie schot voor je donder. Mm. Houd het op. Heeft u er verder nog wat over Nee, nee, nee. Is... Fukushima lekker. Ja, weet je, maar het, het, oh, ik hoorde het ook en ik heb het niet geklipt, maar jij wel gelukkig dan. Uh, maar het, het is alles weer te maken met de, de tele, gemiddelde telegraaflezer, weer hartstikke bang wordt. En dat hij zegt: van, Oh, Fukushima, Fukushima, nucleaire holocaust. Want ik wil niemand bagatelliseren, maar de telegraaflezer is gewoon. Een, de, de, de, de meeste lezers in Nederland zijn Nederlandse telegraaflezers. He, het is, ze hebben de meeste abonnementen. Ja. Maar het zijn gewoon domme lullen. Want de telegraaf mensen die stel je, stel je gerust door te roepen van, uh, we worden toch bedreigd. Gelukkig worden we toch bedreigd. Of je stel ze gerust door te zeggen, Fukushima ga je dood. Fukushima ga je dood. Oh, baba. Kotsmisselijk. Kotsmisselijk van, ja. <laughs> um, ik heb nog twee clipjes. Ja. dus we gewoon allebei draaien dat we iets langer zijn vandaag. Ja, dat kan Dan beginnen we met uh, een korte uitleg wat ik van de week op het journaal hoorde. Ben ik benieuwd wat jij ervan vindt, toen jij ook dit hoorde of misschien gehoord hebt. Het klinkt nog heel erg als science fiction. Een hamburger gemaakt in het laboratorium. Vlees ja, uit een kweekbakje, maar hij bestaat. De eerste lab hamburger is ontwikkeld door wetenschappers uit Maastricht en vandaag gepresenteerd in Londen. De hele wereldpers was erbij. Hoi, goedavond en welkom bij wat we hopen zal een historisch event zijn. Het was een gelikte presentatie in Londen met zo'n 200 journalisten als publiek. werd de hamburger gepresenteerd, klaargemaakt en uiteindelijk geproefd. There's quite some intense taste. It's close to meat. It's not that juicy, but. Um, I miss salt and pepper. <laughs> pepper, oh! a pepper. John, it. Does it taste like meat? Does it taste like meat? The texture, the the, the mouth feel, has a, a feel like meat. The absence is, I I feel like the fat. 250.000 hundred heeft deze euro has this first lab meal yeah. cost. Also But according to test panel in London, it has a very nice, pleasant taste. That's a I mean, I mean, taste. Ik heb dit gehoord en uh, ik heb ik er heb, wel uh, mijn eigen conclusie bij getrokken. Ja, en wat is jouw conclusie? Ik vind het vreemd, dat dit, dit wordt als een groot succes gezien hè. Ja. En uh, misschien dat we ooit allemaal kweekvlees gaan eten, dat is vlees dat gemaakt is in een uh, kunstmatige lab. Ja. ja. En uh, dat is goed, toch? Maar ik herinner me dat ook de, de hele wereld altijd op zijn achterste pootje staat. Genetisch. Als het voor mij betreft, voor genetisch gemanipuleerd voedsel. Ja, maar dat is voornamelijk de alternatieve media. Mensen die al een klein beetje wakker zijn die zich daar druk over maken. Ja, maar, als je maar, ma maar, maar, hoor maar bij voor vaak... genetisch gemanipuleerd voedsel. Als je iemand in Nederland vraagt: lust jij genetisch gemanipuleerd voedsel? Ja. Als je dat zo stelt, dan zeg je: nee, dat moet ik niet. Ja. Uh, oh, nee. ja, dat klopt als je het zo stelt. Dan dit... Maar dit is genetisch. vraag ik me ook af of mensen. Ja, verstaan ja. ik, maar voor 250.000 euro een Big Mac. Ja. Het is nog vrij prijs, hè? Maar binnen, binnen, binnen, ja, binnen. en later in het stukje wordt ook verteld dat ze verwachten dat er over min 10 jaar, dat ze verwachten dat er. 100 euro kost. Het kan ook 20 zijn, 10 of 20 jaar, dat, die, uh, dat het voor de consument aantrekkelijk is, dat het uh, gemaakt kan worden, dus massaal gemaakt kan worden, zodat de kostprijs laag is, dat de consumenten kan, Want er is vraag naar, blijkt nu al. Ik vind het eng, maar ik. ik uh... Weet je wat ik erbij had meteen? Je hebt een aantal jaren terug, echt een aantal jaren terug, hadden ze het over dat schaap Dolly, wat ze gingen klonen. Ja, ja klonen. Was er ook zo'n hele ophef? Ja, dat was... klonen moet niet kunnen, klonen moet niet kunnen. Wat is dit dan? Is dat klonen? Het is geen klonen, ja. klon, ze maken hier van cellen. Maken ze uh, en een cel is in principe niks. Ja, maar dat cel hetzelfde als klonen was mij. Ja, alleen, ja, ja alleen, alleen manipuleren ze het genetisch. Alleen maar, maak je er geen levend dier van, maar een stukje hamburger. Een stukje weefsel. Ja. Ja, ik vind het een vreemd verhaal. En maar het gaat wel helemaal. Dit is trouwens ook uh, helemaal volgens de agenda. Het uh, hele uh, genetisch en uh, weet je wat de, de buitenartsen die uh, ik zal niet te ver in treden, maar die de, de touwtjes in de hand denken te hebben, die zijn nogal van de genetisch manipuleren of uh, genetisch uh, moduleren, moduleren. Moduleren. Dus het is allemaal wel volgens de agenda, maar het is, het is allemaal een beetje verangen bijsmaak. Ja, het is een verangen bijsmaak. En, ik zou het in ieder geval niet weten. Ik vind het weer een slechte ontwikkeling in een wereld waarin we allemaal als bewuste mensen er ook zeggen van. Uh, uh, je moet geen troep eten, je moet weer naar je lichaam luisteren, je moet uh, gezonde dingen tot je nemen. En, en nou wordt er een soort hype gekweekt ja. dat het gezond is om vlees te eten. Van een als, je, als je vlees eet, eet je een dier wat voor jou gestorven is. Ja. Als je dat beseft, kun je best een hapje vlees nemen. Ik eet nog steeds vlees. Nou, je bedankt gewoon dat dier ofzo. Ja. Ja. En, en, uh, en ik ben er bewust van... Nou wat eraan vooraf gaat, weet je wel. Ik probeer een goed stukje vlees te kopen, maar ik eet vlees. Maar je weet wel dat je iets organisch uit, iets uit de natuur eet. En maar niet iets wat in een, uh, ergens door DSM gemaakt wordt. Als je dat niet wil, heb ik daar respect voor. Dan eet je geen vlees. Dan ben je een vegetariër of een veganist, of hoe je het ook noemt. Maar dit is weer hetzelfde wat ik altijd heb met mijn weerzin tegen uh, uh, mensen die... Uh, ...vegetarische hamburgers eten en alles nog vegetarisch. nou nee, de ja. hamburgers nog prima... ...maar als je een vegetarisch kipstukje, kiplapje... Dat slaat nergens op. Dat vind ik belachelijk. Ik heb de laatste keer een uh, vegetarische, kreeg, kreeg ik op mijn bord een een, een, een hap van genomen... vegetarisch, uh, wat was het, uh, saté. En een vegetarische, weet ik, vertel me, weet je wat ik dan zo vind? Uh, als jij dan toch echt, de meeste vegetar... ik ben vegetariër, ik, gewoon... ik ben geen vegetariër, ik lust gewoon geen varken en geen, uh, geen kip. En ik zou het ook nooit hoeven. Maar mensen die echt uit, uit uh, principe vegetariër zijn, omdat ze tegen het eten van vlees zijn. Waarom moet je dan in godsnaam jezelf een uh, satéetje geven of een gehaktbal of een, uh, een berenhap, maar dan van... Uh, Om dezelfde reden af, Waarom dan... moet je het dan nog steeds in de vorm van vlees hebben? Je je mee je mee dan af, waarom doen? kan je dan niet gewoon iets anders bedenken, wat niet, als, niet eruit ziet als een, iets uit een dier? Omdat je brein gevoed moet worden met het feit dat je vlees hebt. Dat zijn dezelfde enge mensen, vind ik, die, die, die alcoholvrij bier drinken. Het is niet te zuipen en als je geen. Als je, als je, als je, als je, bier is bier. Ja. Elk gelul, alcoholvrij bier, soda, miet toch op. <laughs> maar goed. Laatste clipje wat ik heb. Ik ben even. Soms heb ik het idee. dat ik onder een steen leef. Dat ik soms nieuws gewoon. wat schijnbaar zo populair is. maar dat ik er nog niet van gehoord heb. Ik had hier nog niet van gehoord. Het gaat om een, um, een nieuw spelletje op smartphones. En het heet. Ja, ik heb het genoemd Candy Crap. Want ja. oh, dat is het namelijk ook, Candy Crap. Ik weet niet, Candy nog iets. Ik ken het namelijk niet, dus we zullen zo horen hoe het heet. Is het weer zoiets als worst, Foot en alles? Maar nou, ze leggen het even heel uit. Volgens mij is de clip niet al te lang. Schrikkelijk. Sweet, sweet. Als bij dit geluid uw vingers sweet. beginnen te jeuken, dan bent u een van de duizenden Nederlanders die het spel Candy Crush spelen. Crush. Het is dit jaar de zomerhit op de mobiele telefoon. Het spel is in eerste instantie gratis. Toch worden er miljoenen euro's mee verdiend. Geen beter moment om eens even lekker te candy-crushen nee. als Candy de wegen op het tentcel klettert. Nou, dan kan je even lekker candy-crushen. Um, ideaal. Ik ging, ik Hoezo respect gehad, voelen? Want ik zit nu level 65, alleen daar kom je bijna niet verder. Dus dat is heel moeilijk. En vanochtend heb ik het ook nog in bed gedaan. Ik, ik ook. Is hier zeker niet de ja. enige, ook veel volwassenen Zo, gezellig naar de wc gelopen. Ik kan gewoon in bed liggen, zo. van, Even rust, even op de kijken en dan zou ik het toch wel eens even spelen, ja. De game-industrie verdiende zijn geld jarenlang aan dit soort spellen, die gemaakt worden met miljoenen budgetten en voor de koper zo'n 50 euro kosten. Maar de laatste jaren is er met veel goedkopere spelletjes op telefoon en tablet ook heel veel geld te verdienen. Als je een goede mobiele game hebt, de ontwikkelingskosten zijn lager, de risico's zijn in feite ook wat lager. Als je dan een hit hebt en je pakt het goed op en je bouwt het goed uit, zoals bij Candy Crush, ja, dan gaat het tellen lopen, zeker. Dit soort spelletjes laten gebruikers betalen als ze vaak achter elkaar willen spelen of als ze wat hulp willen om een level te halen. Zeker veel miljoen what? mensen spelen Candy Crush en vaak blijft het niet bij één potje. Want nee. het bedrijf achter het spel worden er Cheater 6 must miljoen die, spelletjes he? per dag gespeeld. <laughs> Daar verdient het bedrijf goed aan. Iedere dag betalen gebruikers 475.000 euro. Nou, het zijn we ook gaan doen? rijke mensen of arme mensen. Het zijn Mensen die het heel veel spelen op een dag, ja, die investeren daarin, tijd en geld en hun energie. En die willen gewoon verder komen. Dus het zijn niet zozeer misschien verstandige mensen, maar die, nee, vrienden, niet zijn die slaap. mensen is dat spel heel waardevol. En ze willen daar best een euro een oh. keer op een dag uitgeven. De autoriteit Consument en Markt waarschuwt wel dat vooral kinderen vaak geld uitgeven zonder dat ze het zelf doorhebben. Deze kinderen zeggen dat ze nog nooit hebben betaald. En als morgen het weer weer wat beter is, Kinderen dan liggen is ook vast wel wat beters te doen dan computerspelletjes ja, denk Ik denk jij. Dat denk ik niet. Dat ook niet. de generatie van tegenwoordig niet. Die spelen alleen ja. maar computerspelletjes. Ja, ik, ik moest me ook echt inhouden tijdens die clip om niet te, te gaan schreeuwen, weet je wel. Ik heb dus een, een soort van pet voor mij, weet je wel. Ja, weet je, wat mijn pet in deze was? Heb je het over, over uh, cheat Vroeger Hm. Je had vroeger had je ook al in, je, in je clubje van die vrienden, die hadden wel heel veel spelletjes uitgespeeld. En als je ze dan vroeg hoe ze het gedaan hadden, dus een bepaald level, konden ze je nooit antwoord geven. En dan bleek dat ze met cheatcodes gewoon oh, levert op. Ik dacht, cheatcodes, maar nee. daar was ik eerlijk in. Ik denk dat je. Ja, nee, ik ben daar veel te ADD voor. Mijn, mijn enige cheatcode was... Ik kan, een, ik kan geen spellen uitspelen joh. Bij de oude nee. Nintendo daar had je zo'n ding en dan kon je dan je disketten inschuiven en die moest je in de computer doen. Ja. En dan kon je hoger springen, dat was het enige wat ik... Ja, hadden. dat was waardeloos. Ja, weet je wat, dat hele, weet je wat, die kinderen ook jij klaagt met het spelen. En uh, die vader ook, ja, dan hadden we een momentje van rust. Dus dan pak je natuurlijk even je smartphone, Joost, en dan ga je even spelen. Ja. Even kijken, zei hij ook. Even kijken op mijn smartphone, want ik had een momentje van rust. Het is, het is hoezo geen gesprek meer voeren. Hoezo geen mens erger je niet met z'n vieren doen. In plaats van met z'n vieren met zo'n smartphone voor je neus, voor je wafel te zitten. Nee, maar aan de andere kant, en dan kan je nou, dan kan je nou naïef zijn en ontkennen. Maar als wij vroeger bij WVV langs de kant stonden, hè? het was rust. Hmm? Hoe vaak zijn wij toen niet tegen elkaar van, shit, was de smartphone ervan uitgevonden? Ja. Dan hadden we nou kunnen candycrappen. Hadden we kunnen candycrappen meteen met elkaar. Het is, oh, mensen, ja, maar wel, ook. ook uh, mensen kunnen niet meer... Niet meer en ik hoop dat mijn vader mee. en mijn broertje dit horen. Maar laatst zal ik, ik hier een keer te eten bij mijn ouders. En dan zitten ze, Mijn vader heeft dan niet zo'n ding, dat het ding van mijn moeder. En die zit met dat ding. Die zit eigenlijk nooit. En mijn broertje zit ook met dat ding. En mijn broertje zegt hey, tegen mijn vader, zegt diegene geen van, het uh, is jouw beurt. Dus ik zo, wat we zijn aan het doen? waar ze aan het scrabbelen, weet je wel, tegen elkaar. Ja. Maar scrabbelen is geen leuk spel. Want vroeger, voordat... Dat ja, noemen ze dan een bord... nu anders. Dat wordfeud. Wordfeud. Wordfeud. Maar ik heb over mensen... gemaakt. ik zei... ...vroeger toen je nog op een bord moest scrabbelen... ...toen deden Dat ze... Was ...een anders. kutspel. Want iedereen vond het een kutspel. Een kutspel. Maar op je telefoon is hetzelfde... ...het is hetzelfde, een domme kutspel. Het is wel drie keer woordwaarde, hè? Drie keer letterwaarde. Kutspel. Kut. Als je dan kut met een Q speelt... ...dan ja, weet je, weet je, niemand speelt toch scrabble, dat deed je toch bij je oma en daar had je toch geen zin in. Hè? Je, oma, maar je zin... deed niet bij je oma, je oma scrabble met een oude vriendin. Ja, en dan, dan dus wil ze jou wel eens, uh, je gaat toch niet lopen kant klossen? Nee. Wat is dan voor onzin? Want die hele ding is, weet je uh, ook bewuste mensen hoor, constant op dat Facebook zitten. Ik, je, ik, je en, zeggen, ik eerlijk gezegd, ik heb zelf ook een tijd gehad dat ik mijn, mijn telefoon had ik net. En Dat ik constant op ze te kijken en je, je, je zat met mensen thuis. En je zit maar constant op dat ding te loeren, weet je wel? Mm -hmm. Je trapt erin, maar op een gegeven moment moet je bij jezelf ook zeggen: En ik heb ontdekt, hè, dat uh, tegenwoordig draait bijna niemand meer een horloge. Nou, ja, dat lijkt nooit gedaan. Nee, maar de meeste mensen <laughs> willen wel weten hoe laat het is. Ja. Dus pakken heel vaak hun telefoon om te kijken hoe laat het is. Ja. Ik had een horloge, was kapot, en ik heb hem een paar weken geleden weer gemaakt. Doordat ik nou een horloge om heb, hoef ik minder mijn telefoon op mijn zak te halen om te kijken hoe laat het is. Ja. En ik zeg het je, dan pak je ook veel minder, dan ga je ook veel minder op, op, op, op apps kijken of wat dan ook. Ga je minder Candy Crapper? Ik ken die niet, maar. Ken je Candy Crapper dan? Ik ken de Candy Crapper niet. Dat is, het is, het is echt miljoenen mensen, met... hè? En uh, Honderdduizenden in, uh, in Nederland alleen al. Wat is het voor spel? Gewoon, oh, je hebt Candy en dan ga je dan over zitten crappen. <laughs> nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben echt, echt op een gegeven moment, echt in de jaren negentig, ben ik op een gegeven moment uh, gewoon uh, het kwijtgeraakt al, hoor. Ja, ik speel alleen maar race spelletjes en voetbalspelletjes. Maar Hetzelfde als. Uh, hoe heet dat nou? Uh, Farmville. Doe je ook op zelf boeken, doe je dat. Farmville. Dan heb je zo'n hele tuin en noem. Ik heb dat twee maanden gedaan. Uh, maar dat was op alleen maar op mijn werk, weet je wel. Als ik me dan echt stierlijk verveelde... Dat deed ik met een vriend van mij, die zat ergens anders op een kantoor. En dan gingen we met elkaar stuinen. En dan gingen we de stomme borden neerzetten met rare teksten. En toen uh, kwam ik nou, tevoren... Ja, dan heb je één grote tuin. Dan moet je, weet ik veel je kan ook allemaal dieren houden, bomen planten. Maar wat het kutte is, je moet het ook weer allemaal oogsten. En je moet je hond eten geven. Weet ik het wel. Ja, wat? dat is een dag, dag later, of Ja, precies. Dan kwam ik een dag later op mijn werk. En dan was mijn oogst gegaan. En op een gegeven moment had ik een vakantie. Ja, dan ga ik, ik ga niet in mijn farm willen op vakantie. En dan kwam ik terug. Nou, je hele tuin dood. Je hebt hond weggelopen. Je kat gestorven. De doodgetrapte konijnen. Ja. Ik had, ik had toen gejaafd. 12, 13 was, kwam. Maar was ik maar. Uh, maar dat was met twee maanden, Alex. maar als je daarmee bezig was, dan kwamen allemaal van die mensen die dan de hele dag op jouw tuin. Ik was 14 of zoiets, toen was die rage van het Tamagotchi. Ja. En iedereen had zijn ding, bijna. En ik niet. En in de winkel keek ik wel eens en dan zag ik dat dat ding, geloof ik, uh, een paar tientjes kostte. En daar, ja, ik ga dat ding een paar tientjes betalen van een klote maar toen op een gegeven moment, dat duurde best lang die raadje hè? en toen op een gegeven moment, toen werden die dingen in de winkel, toen kocht bijna niemand ze meer, werden ze goedkoper. Ja, dat heb ik ook eentje gehad. En toen dacht ik van, toen lag hij er voor 5 vijf euro. Ja. en toen dacht ik, weet je wat, ik koop er een. Ja, leuk. Misschien is het toch wel leuk. Ja, ik heb het ook eentje gehad hè. En ik had hem één dag, en toen bleek ik dat je echt heel vaak naar moest kijken en de dingen mee moest doen, toen was hij dood. Ja. En toen dacht ik zelfs nog van, nou, ah, dat moet ik beter kunnen. Ja. Maar dan was hij de tweede keer stierf? die ook alweer binnen een dag? Ik deed een En toen heb ik echt een wedstrijd voor mezelf gemaakt, echt? hoe snel ik hem dood kon krijgen. Dat deed ik ook. En ja, je kan hem ook overvoeren en zo kon ja, je hem. Kwaad, hij moest, hij moest. had hij ja, zo'n metertje met zo'n Dat was ook een bastard hoor, Tamagotchi, je wil zeggen nuilend. Ja, waarschijnlijk is het omdat wij mishandelen. Ja, misschien dat hij namelijk zo naam werd. Ik vond het ja, echt uh, En toen op een gegeven moment in de hoek geflikkerd en gezegd, sterf maar, kuddingen. Ja. Dood met het allemaal Japanse. <laughs> ik, ik hoop dat ik een tsunami over je donder krijgt. Ja, pas in. in, nee. in Fukushima. een reactieve, reactieve. Verdampen. pleurens, dinosaurus. <laughs> <laughs> Mick, jij, jij hebt getekend voor het, voor het uh, eindkipje van vandaag. hè? Oh joh, het wordt een headbanger. En ik ben niet weten wat het is. Headbanger wordt het. Headbanger. We wordt helemaal bedankt. los gaan, wordt het. Ik ben ervan van de wereld. Ben je er klaar voor? Mensen? Zijn jullie er klaar voor? Mensen, je gaat weer uh, een je. Zet je uh, als je, als, je, als je op zich, als je tegen... Nee, dat kan niet, wel lullen doorheen. Ja. Ik wil zeggen, ik koop een uh, oude City-programma. Of, nee. of iets, een audio-tab. Uh, ja. En dan kun je meeklimmen, maar dan krijg je ons geloven. Ja, Misschien is dat wel leuker. Nee, maar deze niet. Dit is gewoon echt meebengen. Leeft deze artiest nog? Ik weet niet of ze dan na dit nummer of ze nog leven. Ze is een band. Dat is, we hebben het toch nog toe. We hebben iedere keer het illegaal downloaden. hebben we uh, goed gepraat. Door te zeggen dat de artiesten toch al dood waren. Of meer en deel bij de ja, op, En hadden. We hebben pas één levende gehad. Dat was uh, Stef Bos. Die leefde volgens mij nog. Oh nee, we ook van gezegd dat je illegaal mag. Hè? Ja, maar sowieso. Tap maar gewoon af. Dat mag van Stef. Herken je hem al? Nee. Hij begint ook rustig. Joost zit te denken, dames en heren. Ik ben stil. Ik heb geen pakplannen. Dat is een schandalen schandaal op Ja, hij komt zo. Hij komt zo. We hebben een lekker lang eindje voor vandaag. In the name of. Ik dacht het. <laughs> Ik zou beginnen te denken, ja, killing in the name of. Killing in the name of. Cool. Ik zou beginnen denk denken, oh, fuck is dat. Ik hoop het. Ja, ja, ja. Hij kwam in één keer binnen. Die intro, die kom je eigenlijk bekend voor. Nee, echt zo'n fucking goed nummer. Dit is echt wereld. Hele simpele tekst, maar zo fucking direct. Dit is echt een goeie, man. Ja. We gaan er even lekker... En en lekker zo eruit, hè? Lekker headbangend. Obama. Killing in ja. the name of. Killing in the name of. Dat komt omdat ik de hele week die drone verhalen had. Ja. En dan denk ik van. Killing in the name of. How oh, you what they told you? How do do what they told you? Oh, dat is niet normaal goed. Dit is echt een muziek met een boodschap-puur ja, zak. Ja, ja, ja. And ja. let like you do what they told you. And let like you do what they told you. Maar hij gaat ook steeds harder, ja. vind je Deze moet je gewoon echt downloaden. En, en, en, en, ik durf voor de kracht van dit nummer te zeggen, dat je hem ook, ook gewoon mag kopen. Je moet hem misschien wel kopen. Ja. Als deze gasten nog leven, hè? zoek even op via wikipedia's nog leven. Ja, Rage man. against the machine. Rage against the machine. Killing in the name. Ja, dat is nog bestaan maar. Ja, dit oude mag je kopen ja. Dit moet je, dit moet je misschien wel kopen toch? iTunes. Oh ja, als, uh, een beetje te enthousiast zijn mensen alvast, bedankt voor het luisteren als jullie nog volhouden. Ja, ze leven allemaal nog, maar ze zijn in uh, 2007 tot 2011 nog bij elkaar gekomen. Ja. Maar nu maken ze niks meer, ze zijn niet officieel uit elkaar. Oké, maar okay. nou, ik bedank alvast de mensen, want ik wilde het einde van dit nummer gewoon doorheen te doorheen laten knallen eigenlijk. Ja, ben mee? Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de reacties deze week. We hebben uh, er een aantal gehad. Positief dat ja. was negatief. Ja. Ja, ja, leuk ja, Nou, allemaal leuk Want ik Alles is leuk Ik kom er maar mee Daar komt ie And now they do what they told you And now they do what they told you And now they do what they told you now they do what they told you. Now they, do what they told you. now they do what they told you You're under control And Now you do what they told you Met je Now you do what they told you Zie je dat met het toon, Ook die kracht hier, yeah. hè? Oh, ik ga lul toch weer. Ja, yeah, dit is het water, dit is mijn meenemen. Dit ja, Ja, Maar zeg ik weet niet of ze nog leven leven. <laughs> Ja, Al die hardrokkers al hardrockers die, hard die luisteren toch niet naar tekst. Leuk van Frans Timmermans. Ja, Timmermans, ja. En heet uh, hij? Uh, oh, iedereen. Ja, al die level Ik weet het je, je, mag, je, mag. En je woont naast Frans Timmermans. Ja. Alsjeblieft, neem dit keihard kei op. Ja. ja. En. En. En. en zet met het op onze Gather Zet de ghetto Blast ja. in je Frans. Hoe ja, fijn je dit?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 Je legt de lamp wel fucking hoog dan, man. Ja. Ik, ik, ik was voor deze week al aan het zoeken, maar ik had geen geschikt nummer. Maar de nummers die ik in gedachten had, die kunnen nou niet meer. Ja, dat is... Ja.